Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Martin Toonder in de bewerking van Peter Tenuil. Sylvia Porta vertelt de antiloog. Voor Martin Toonder was het vanzelfsprekend dat er krachten zijn die wij niet kunnen zien. Ze huizen in andere levensvormen. Soms merken we iets van ze en dan proberen we ze redelijk te verklaren. Waar dat toe kan leiden is te beluisteren in zijn verhaal over de antiloog. De jaren verstreken. De seizoenen kwamen en gingen. En alles veranderde. Zoals het hoort. In de zwarte bergen volgde de ene lawine de andere. En voortdurend vonden er aardverschuivingen plaats. Zodat menige onderzoeker geplekt uit het gebergte terugkeerde. Ook het waaigat had niet meer precies dezelfde vorm. Maar nog altijd werd de kloof gemeden... ...wegens de winden die er zonder ophouden doorheen haalden. Zelfs op de zomerdag, waarop deze geschiedenis begint... ...was het er kwaad toeven. En het enige levende wezen dat zich erin waagde... ...was de dwerg Kweetal. Hij was weer op weg naar de Gorrelgrot... ...maar dat was ook ditmaal niet voor zijn genoegen. Toen hij ervoor bleef staan, trok hij dan ook huiverend zijn manteltje wat dichter om zich heen. La! La! Er kwam geen antwoord. En omdat de wind uit de spelonk juist even afnam, stapte hij snel naar binnen. Kweet al! Dat dacht ik al! Wat kom je doen? Ik kom een flesje lil halen, git. Dat is duur. Heel duur. Kom binnen gaan zitten, dan kunnen we praten. Ik heb maar een klein beetje nodig. Geld heb ik niet. Hoe duur is heel duur? Geen geld. Ik wil er een gagel voor hebben. En die moet jij maken. Ik heb een gagel nodig voor mijn zoon. Het ventje heeft nooit buiten mogen komen en je weet hoe het dan gaat... Denk maar en denk het maar. En nu weet hij alles. Alles. Hoor maar. Bla, bla, bla, bla. Dat is zijn boodschap. Die wil hij bekend maken en daarvoor wil hij naar de bewoonde wereld. Onder de Oerterp is een mooie ruimte waar hij kan wonen. Waarop dat zijn boodschap een beetje moeilijk is moet er op de terp een gagel gemaakt worden. Gagels maken boodschappen begrijpelijk. Een gagel is een stroolvanger, een eelwieling. Goed, ik zal een gagel voegen. Je moet wel opschieten. Met de volgende volle maan gaat mijn zoon verhuizen en dan moet de gagel klaar zijn. Hier is je flesje Lil. Deze leel is heel duur. Want een gagel maken is een hele doening. Maar zo'n boodschap van Gutzon kan het waard zijn. Het is noppig om te weten hoe je denken moet. Ik ga voorts aan het voegen, want het is niet zo ver voordat de maan rond is. En dan gaat hij dus onder de oerterp wonen. Die ruimte ken ik. Daar hadden Altea en Aloe hun toef in de tijd dat de wereld nog jong was. Daarna gingen ze naar Betonië doordat we nu altijd moeten ipsen als de zon laag staat. Maar alles is wisseling. Op een avond, vele dagen later, passeerde P. Bastinaco de plaats waar Kweetal aan het werk was. En hij bleef nieuwsgierig staan toekijken. Wat wordt dat? Kweetal zat aandachtig in een glazen bol te blazen. De kleur van het glaswerk veranderde geleidelijk. En toen het geheel ondoorzichtig was, zette hij het voorzichtig op de grond. Een gargel. Ik heb er ielwieling in gemaakt. En nu heeft hij genoeg stroel om van blabla bla echte praat te kunnen maken. Blabla? Wat is dat? Dat is de boodschap van Gretzoon. Die wil hij bekendmaken in de bewoonde wereld, want hij weet alles dacht dat jij alles wist. Al is niet alles. Al is vers en alles is vol. Gritzoon weet wat goed en wat ongoed is, zodat hij weet hoe je leven moet. Ach, wat goed is voor leven is goed. De rest is ongoed. Jij ziet dat te gewikkeld. Dat komt omdat je maar een breinbaas bent. Een breinbaas is baas over zijn brein. Hij kan zijn brein stilzetten en dan weet hij wat goed is. Maar niet iedereen is een breinbaas. Daarom heeft de gagel nut... Het is niet zeker of P. hem verstaan had, want hij verdween zwijgend over de heuvel. Maar dat kon kweet al niet schenen. Hij ging weer bij zijn glazen bol zitten en bevestigde er een fraai bewerkte trilvang op. Brein stilzetten is moeilijk. De meeste denksels rammelen als klapperlook. Er zijn niet veel grote denkramen, zoals bommel. Maar daar vergist de al zich in, want ook heer Bommel had het niet zo gemakkelijk. Hij wandelde met Tompoes over een landweg in de avondzon, zonder een blik op de fraaie natuur te slaan. Het leven is moeilijk, jonge vriend. Heb je de krant gelezen? Zo'n beetje, mm. maar ik ging liever een eindje lopen. Juist. Dat is nu precies wat ik bedoel, als je begrijpt wat ik bedoel. Als zijnde weet ik door het bestuderen van mijn dagblad... precies wat er in de wereld te koop is. Zodat ik niet voor elf uur klaar ben met een zwaar hoofd dat me omloopt. Wat hebt u daaraan? Veel natuurlijk. Daardoor weet ik dat niemand meer schijnt te weten wat goed of slecht is. U ziet het te somber. Ach, er zijn heel veel... Niemand... Wat is het doel van het leven? Waar gaan we heen, bedoel ik? En waarom? Dat vraag ik me af, als je me volgen kunt. Wat is het doel? Klets. Hm? Geen trilling in de... Uh, reutels. Oh, heer Tijn. Uh, we liepen juist heel fijn te trillen. Uh, wat jij, jonge vriend? Ik zei net... Mijn uh... zolen. Wat, waar, waarom, dat leuterde je. Ja. Kijk, hier zit een denkermakker. Huh? Hij wees naar zijn metgezel, die het hoofd misnoegt op de handen steunt. Denken of niet denken? Hij weet het ook niet, maar hij zoekt. Ja. Eet geen spek, drinkt geen pekel en slaapt niet. Daarom zal ik hem helpen. Ik zal voor hem een mooie grondvibratie zoeken, zodat hij weet wat hij denken moet. Die is hier in de buurt. En weet je hoe ik dat voel? Hierdoor. Een wichelroede. De oerterp is een bolle berggraat, kaal en onaantrekkelijk tussen de bloeiende heuvels gelegen. Hij is bedekt met brokken steen die slordig om een kuil liggen en de enige begroeiing bestaat uit korstmossen en granietschimmels. Op deze vreugdeloze hoogte was de dwerg Kweetal in het schijnsel van de maan bezig om zijn gagel in de kuil te laten zakken. Het was een heel secuur werkje. Want zo'n gagel is een gevoelig werktuig dat graag geschoord moet worden en met mergel gevijst. Het is dan ook te begrijpen dat hij het niet voor elkaar kreeg zonder dat er enige ontladingen plaatsvonden. En die waren tot in de verre omtrek merkbaar. Heer Bommel, die juist met Tom Poes van de lange avondwandeling terugkeerde, werd er dan ook door opgeschrikt. Het weer ligt in de vechten. Zouden er verandering in het weer komen? Hmm. Hmm? Dat is geen onweer. Er is geen gerommel. Geen gerommel? Maar wat is het dan wel? Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten. Daar achter die heuvel gebeurt iets vreemds. Maar, maar, maar, maar dat is dichtbij. Misschien wel op mijn eigen land... Ach, een heer die een beetje grond om zijn huis heeft, zit ook altijd in de zorgen. Omdat hij overal alleen voor staat. Ik zal morgen wel eens in die buurt gaan kijken. Heer Bommel en Tom Poes waren niet de enigen die belangstelling voor de lichtverschijnselen hadden. De volgende morgen reeds vroeg kon men de schilder Terpentijn achter zijn wiggelroede aan door het landschap zien lopen. Op een afstandje gevolgd door zijn metgezel. Ik wist het wel. We komen in de buurt, makker. Nee. Dat was een mooie vibratie gisteravond. Schoorgeel naar de gromaatkant, zou ik zeggen. En dit wiggelstokje heeft vanmorgen trilling in de... dinges. De tijd wordt rijp. Hoe lang nog moet ik met mijn beddeken wandelen? Mijn geest dorst naar voedsel. Hij slaat neer! Dit is je plek, makker! Hier? In deze kuil? De vochten der aarde zullen mijn gebeenten verkillen en de winden des velds. praat. Wat er in je gemeente zal trekken is vibratie. Zet hier een lappen maar op en ga denken. Hier zal je vinden wat je zoekt. En schiet een beetje op, want ik moet nodig weer eens een doekje opzetten. Ik heb aan jou genoeg tijd verwicheld. Terpentijn, ik dacht al dat jij het was. Gaan jullie hier kamperen? Het lijkt me niet zo'n goede plek. Gisteravond was hier een ontploffing of zo. Het kan ook een uh, meteoriet geweest zijn, maar in ieder geval deugt het hier niet. Wat weet jij daarvan? Deze trilt, makker. Niks kamperen, daar heb ik geen tijd voor, want ik ben een van de onsterfelijken. Oh, maar deze oude heer dan? Dit is Krumknikkerkop. Oh. Hij komt hier om te ontdekken wat hij denkt. Hij is een denker. Ik heb hem de plek gewezen waar hij een vibratie onder zijn uh, dingen heeft. Oh, je hebt anders maar een koud plekje opgezocht. Ik zou... Jij zou achter een warm kacheltje je vette prakje gaan eten. En jij zou denken wat je drukwerkjes je voorschrijven. Maar ik heb verder geen tijd voor je. Ik moet voort. Intussen zat heer Bommel bij zijn buurvrouw juffrouw Doddel een kopje koffie te drinken. Dat smaakt toch maar nergens zoals hier. Men denkt wel eens dat een heer het gemakkelijk heeft in een geriefelijk huis met vertrouwd personeel. Maar u moest eens weten, mevrouw. Mallert, hm? zeg toch Doddeltje. Oh. En je kan hier zo vaak komen als je wilt, vooral als je zorgen hebt hoor. Zorgen, ja, dat zijn het. Mm -hmm. Er wordt bijvoorbeeld van mijn beste sigaren gerookt als ik weg ben. En ook mijn voorraad oude port is ernstig geslonken. Ik vermoed wie de schuldige is, maar wat kan ik doen? Het wordt tijd dat je Joost eens de waarheid zegt. Hij maakt misbruik van je goedheid. En het stof ligt op de plinten. De waarheid zeggen? Mm -hmm. Ja, ja, maar ik heb geen bewijzen. En tenslotte is hij een trouwe bediende zodat ik liever geen kwaad van hem denk. Daarom zie ik het maar door de vingers. Ach ja. Ik moest maar weer eens gaan. Je bent veel te goed, Olly. Ja. Daardoor kom je altijd in moeilijkheden. Er wordt misbruik van je gemaakt. De waarheid zeggen. Dat zegt mevrouw Doddel. Die ik eigenlijk Daddeltje zou noemen. Als ik mijn hart volgde... Wat erg moeilijk is als ik de waarheid zou zeggen. Zodat ik me wel eens afvraag wat de waarheid is... als ik begrijp wat hey, ik bedoel. Olly, ik heb de heuvel gevonden waar dat licht vandaan kwam. Het is de oerterp en daar heeft een zwerver een tent op gezet. Het is die denker van Terpentijn, weet u wel? En hij blijft daar om te ontdekken wat hij denkt. Maar die heuvel is toch van u? De, de oerterp? Mm -hmm. Natuurlijk is die van mij. Ja. Een zwerver in een tent, zeg je? Nee. Schandelijk... Ik ben veel te goed, zodat er altijd nog iedereen misbruik van me wordt gemaakt. Een hoogstaande dame heeft me daarnet nog gewaarschuwd. En ik heb mijn besluit genomen, jonge vriend. Ik neem het niet langer. Hij heet Krumknikker Kop. Oh, ook dat nog. Maar nu is het uit. Ik ga die heer uh, Kop de waarheid zeggen, bedoel ik. Ik laat niet langer over me heen lopen. Ten slotte dient zelfs een zwerver te weten... Toen wat heer Olly en na enig park... klimwerk de oerterp in het zicht kreeg... bleef hij staan om zijn ademhaling... ...en zijn ontstemming te regelen. Oh, net wat de jonge vriend zei. Kamperen op mijn heuvel... ...met nachtelijke kampvuren en lichtverschijnselen. En, en nu betrap ik het met mijn eigen ogen. Daar ga ik een einde aan maken. Denk er of niet. Hij had toch minstens kunnen vragen of ik het goed vond. Goed. Het gaat niet aan om zomaar op andermans terrein zijn tenten op te slaan, heer Kop. Wat zijn dat voor manieren? Ik zit hier op een mooie vibratie. En daarom vraag ik me af waar uw manieren zijn. Wat bedoelt u? Ik ben heer Olivier P. en mijn manieren zijn bekend, als u begrijpt wat ik bedoel. U hebt anders een ongepaste manier om bezoekers te verwelkomen. U bent niet erg beleefd, dat is wat ik bedoel. Ik wil niet over me heen laten lopen zonder dat er vergunning voor gevraagd wordt. Zegt u nu zelf, dat neem ik niet, zodat ik... Uh, uh... Nou ja, zo erg is het ook niet... Ik uh, bedoel eigenlijk... U uh, bent welkom op mijn grond. De wetten der gastvrijheid zijn me heilig, zoals mijn goede vader me heeft geleerd. Terwijl het een eer is om een denker te huisvesten. Huigelaar, jokkebrok, leugenaar. Waarom zeg je niet eerlijk wat je denkt? <laughs> Ik, ik, ik lieg nooit. Dat weet iedereen. Ik, ik, ik, ik heb gezegd wat ik bedoelde toen ik u begroette. Wat ik niet deed, omdat uw tent me te ver ging. Maar ik ken mijn manieren, zodat ik vormen in acht neem zoals het hoort. Terwijl ik niet weet wat ik uh, bedoel. Uh, ik bedoel... Uh... Nou, wat bedoel je? Hè? Het een of het ander, maar niet beide tegelijk, heer. Vocht met jou. Jij bent een zwetser. De vormen in acht nemen, zeg jij. Ha, niet liegen, zeg jij. Hoe gaat dat samen, hè? Ga, ga weg, kletskous! Je stoort de trillingen in mijn kuil. De heer Krumknikkerkop zwaaide dreigend met zijn staf. En heer Bommel haastte zich de heuvel af... terwijl hij zich het gelaat afwiste en zijn gedachten verzamelde. Het leven is erg moeilijk voor een heer... Vooral als hij met een denker te maken heeft. De manieren in acht nemen en niet jokken, zei heer Kop. Hoe kan dat nu? Wat is goed en wat is niet goed? En, heer Olly, huh? hebt u die zwerver weggejaagd? Uh, niet zo direct, meer uh, indirect eigenlijk zodat ik niet weet wat ik denken moet. Hoe kan je een zwerver wegjagen zonder goed te zijn... terwijl hij eigenlijk een denker is die beleefd behandeld moet worden? Waarom moet dat? O, omdat ik mijn manieren ken. Dat wil zeggen... Ach, je moet me nu niet aan het hoofd zeuren dat toch al op laag water staat... omdat heer kop me ervoor gestoten heeft met zijn akelige lach. Laat me met rust, jonge vriend. Ik moet denken... De gedachten van heer Bommel waren nog in nevelen gehuld toen hij thuis kwam. Maar ze werden helderder toen hij een rookwolkje door de hal zag drijven. Een sigaar. En niet zomaar één. Dit is een goeie. En ik ken het kistje waar hij uitkomt. Zodat ik weet wat ik ervan denken moet. Net wat ik dacht. Dat zie ik nu eens net, Joost. Ha! Oh. Oh. Ik wilde vanmorgen geen namen noemen, maar ik had mijn vermoedens. <g beers> Het wordt tijd dat je hem de waarheid is, dus zegt, Zei de dame met wie ik erover sprak en daar houd ik mij aan. Het komt niet te pas maar, dat je mijn sigaren rookt... en mij in de nek kijkt als ik er niet ben. Projekt: U moet mij verschonen, meneer Olivier. Ik, ik heb mij vergeten met uw goedvinden. Het kwam door vermoeidheid, vrees ik. Afwassen, stofzuigen tafeltje in de was zetten en toen viel mijn oog in het kistje dat erop stond. Het werd me te veel en ik dacht aan een bom zo volgeladen mist men één, twee pruimpjes niet. Maar je dacht verkeerd, Joost. Oh. Goed denken is heel moeilijk. En daarom is het mij een genoegen dat je mijn sigaren goed genoeg vindt om ze te roken. Ga gerustje je gang. Oh, oh. Toen Tom Poes niet lang daarna Bommelstein passeerde, was Joost bezig de rozen te verzorgen. Het was echter duidelijk dat zijn gedachten niet bij het werk waren. Want hij knipte met versuftige laatstrekken in een rozenstraak, zodat de bloemen in het rond vlogen. Joost, wat ben je aan het doen? Ik, ik, ik, ik ben een weinig... Ik... In de war, als ik zo vrij mag wezen. Ik weet niet meer wat ik denken moet. En dat is erg, heer. Hoe komt dat? Ik had me verstout een verversing te gebruiken in heer Olivier's tijd. Hij was daar nogal ontstemd over, zoals te verwachten was. Maar daarna zei hij dat hij het goed vond. En dat ik rustig mijn gang kon gaan. Wat moet ik daarvan denken? Ik weet het niet. Men had mij opgedragen het perk te doen. En nu dit. Alle rozen afgeknipt. Dat komt ervan. Het is gevaarlijk een eenvoudig persoon van zijn apropo te brengen. Wacht eens. Oh. Heer Olly heeft een bezoek aan de denker gebracht... die op de oerterp een tent heeft opgezet. Ja? Die heeft het op zijn geweten, wil ik wedden. Misschien kan die je helpen. Ga eens met hem praten. Wat moet ik nu tegen zo'n denker zeggen? Ten slotte was ik in overtreding, om eerlijk te zijn. Dat moet ik toegeven. Hoewel de markies niet op een flesje meer of minder kijkt... zoals zijn bottelier me mededeelde. Maar heer Olivier is de markies niet. Daar moet ik rekening mee houden in mijn bediening. Uh, excuseer. Mag ik u even lastigvallen met geestelijke moeilijkheden? Spreek gerust. Ik zit hier op een mooie trilling... zodat ik weet wat ik denken moet. Ik heb, ehm... Um, ik heb sigaren en port gestolen. Daar moet ik eerlijk in zijn. Maar mijn werkgever zegt dat ik mijn gang kan gaan, hoewel hij het niet goed vindt. Dat kan toch niet? Ik wil niet liegen tegen mezelf, met uw welnemen. Eerlijk zijn, hè? Niet liegen tegen jezelf, hè? Maar als je niet tegen jezelf liegt, pleeg je verraad tegen een ander. Je kan alleen maar jezelf bedriegen, leugenaar. Excuseer, ik lieg nooit tegen mezelf. Hmm. Zo. En wat deed je dan, toen je die sigaar opstak, hè? Je draaide een rat voor je eigen ogen, oplichter. Als je de leugens uit je denken gooit, blijft er niet veel over. Je bent alleen maar iemand als je tegen jezelf vliegt. Zou dat waar zijn? Wat zeg ik tegen mezelf? Ehm um... Aan een boom zo vol geladen mist met een pruimpje niet, dat zei ik. Ik loog, nu ik erover nadenk. Zeer betreurenswaardig. Want ik heb best recht op een weinig ontspanning op zijn tijd, om eerlijk te zijn. Loos, wat was je toch? Ik zit hier maar te wachten op een versterking zonder dat iemand zich daar iets van aantrekt. Je had toch geen vrije middag? Nee, heer Olivier, dat niet. Ik ah. heb even frisse lucht geschept na de ontregelde oh. behandeling die ik vanmorgen genoten heb. Die zat me hoog, ja. zodat ik bijna genoodzaakt was om een ontslag te overwegen met uw toestemming. Ja. Maar als ik de leugens uit mijn denken gooi, blijft er niet veel over. De volgende morgen begaf heer Bommel zich naar de kleine club... omdat hij behoefte had om eens met ontwikkelde, hoogstaande lieden te praten. Hij trof er echter alleen de burgemeester aan, die in een gezellig hoekje de krant zat te lezen. Het is uh, moeilijk, hè? Men weet tegenwoordig niet meer wat men denken moet. Tja, het is wat. Dat Rommeldamse werfcontract gaat niet door. Zo doen maar. Nou, dat bedoel ik niet. Ik bedoel, <coughs> men moet de vormen in acht nemen... maar men mag niet huichelen als zijnde. Hoe moet ik denken, als u begrijpt wat ik bedoel... Als men de leugens uit zijn denken gooit, blijft er niet veel over, <laughs> zegt u nu zelf. Oh, niet zo somber. Dat is allemaal uit de tijd aan We hebben hier een voortvarend stadsbestuur met de vinger op de pols, weet je wel. En het denken kan worden overgenomen door piepkleine gevalletjes. Chips, zoals professor Provitskovski me uitlegde. En daarvoor gaat de gemeente nu een piepfijn gebouw opzetten. Dat alle kopwerk overbodig maakt. Wat zeg je daarvan? kleine gevalletjes die in een gebouw denken... Chips, mooi hoor. De enige moeilijkheid is dat gebouw. Het moet niet te ver weg zijn, want er zal heel wat toeloop komen. Maar aan de andere kant moeten we ruimte hebben... met het oog op het verkeerprobleem. We zoeken dus een geschikte plek, maar... och, dat is in handen van doorknopen Zoiets moet ambtelijk behandeld worden, met de wet in de hand. Anders komen er moeilijkheden. Men moet de vormen in acht nemen. Maar men mag niet huichelen... Hoe moet dat? Ik bedoel, wat is goed en wat is niet goed? Moeilijkheden zijn er altijd. Wet is wet, dat is waar. Maar men moet op de mazen letten. Wet is wet. Wat in de wet staat is natuurlijk geen beleefdheid of gehuichel... zodat het wel goed moet zijn. Maar dan zijn er toch geen mazen? Mm. Heer Ollie nam afscheid van de heer Dikkerdak, die weer in zijn krant verzonken was... en verliet nadenkend de club. Met zo'n hoogstaand gesprek komt men niet veel verder. Nu ben ik nog even ver, bedoel ik. En die chips, zouden die denken zoals een heer denkt... terwijl de professor er mee te maken heeft? Ar, meneer Doorknoper, goed dat ik u net tegenkom... Misschien kunt u me helpen. De burgemeester zei dat u een geschikte plek in handen hebt met het oog op het denken... dat ambtelijk behandeld moet worden omdat er mazen zijn... zodat ik nog steeds niet weet wat ik denken moet. Meneer Bommel, dat is toevallig. Ik wilde juist naar u toe gaan om even rustig met u te praten. Het ah, gaat om een ah. stukje grond dat kadastraal uw eigendom is. Het zou bestemd ja. zijn voor het vestigen van een overheidsinstelling... waar het bevolkingsregister met alle bijkomende gegevens gecentraliseerd kan worden... en waar we economiserend kunnen werken. Oh, maar ik bedoel eigenlijk het denken, als u begrijpt wat ik bedoel. Uh, juist. Ja? Dat stukje grond willen we behoudens wetenschappelijke instemming... gaarne van u overnemen. He? Op basis van de geëigende onteigeningsvoorwaarden natuurlijk. Maar... Mijn grond overnemen? Nee, geen denken aan. Het land moet blijven zoals het is, want de overheid maakt overal steenklompen van. Een heer beschermt de natuur, dat is zijn plicht. Ook al weet hij niet hoe hij denken moet. Ja, maar dat u zo'n houding aanneemt. Dan moeten we de ambtelijke weg bewandelen en de onteigening tot stand brengen door middel van een rechterlijke uitspraak. Ja, ja ik had dit liever inderminne geschikt. Het gaat tenslotte maar om een kleine handreiking uwerzijds. Een heer schikt de natuur niet met een handreiking. Dat is tegen zijn beginselen. Ik heb de heer Dorknoper niet aardig behandeld. Ten slotte doet hij alleen maar zijn plicht. Zodat ik de vormen niet in acht heb genomen. Maar ik heb niet gehuicheld. En toen ik de leugens uit mijn denken had gegooid... bleef er voldoende over om die beambte de waarheid te zeggen. Nou, dat is toch mooi? Hoewel, wat blijven de goede manieren die mijn vader me geleerd heeft op die manier? Ach, het leven is moeilijk. Hij remde. Want in de verte had hij een lifter opgemerkt. En bij het naderen zag hij dat het Alexander Pieps was... De assistent van professor Prilowitskowski. Kan ik een eindje meerijden? Uh, er is geen bus om deze tijd. Oh, oh. Trouwens, ik heb er eigenlijk geen geld voor met mijn soort salaris. Oh, maar, natuurlijk. Het zou heel onaardig zijn om u daar te laten staan. En ik ken mijn manieren. Hoewel ik van plan ben de leugens uit mijn denken te gooien. Dat zal een hele klap geven. Het is uh, niet gemakkelijk. Maar uh, waar moet u heen? Naar de oerterp. Ik heb gehoord dat daar een denker zit met een nieuwe leer die me erg nuttig lijkt. Die ouwe in dat tentje is misschien een denker, maar mijn denken heeft die lelijk in de war gebracht. Is dat nuttig? Het is een leer voor de toekomst. Ja. Die kan me helpen tegen de prof, want die is helemaal verkalkt. Verkalken is een ziekte van deze tijd. Uw prof en de burgemeester willen een stuk van mijn grond verkalken... door er een shipgebouw op te zetten over mijn lijk. Is die heer Denker daartegen? Dat geeft me te denken. De oerterp was in het zicht gekomen. Alexander Piep sprong uit het voertuig en snelde de heuvel op zonder afscheid te nemen. Oh, hij heeft haast. Ach, dat is te begrijpen als daar een leer voor de toekomst verkondigd wordt... Heer Bommel dacht een poosje na. Hmm. En toen stapte ook hij uit zijn auto. Ten slotte moet men bij de tijd blijven. Als heer zijnde. Leg je oor te luisteren, zei mijn goede vader altijd. En daar houd ik mij aan. Zodat ik ook eens even ga kijken. Maar ik moet zorgen dat ik niet gezien word. Want die heer Kop heeft mij de vorige keer niet aardig behandeld. Toen ik hem welkom wilde heten door hem de deur te wijzen. Ik zal de noordkant nemen. Daar liggen veel grote stenen, zodat ik mij verschuilen kan. Met die gedachte liep hij om de terp heen en begon te klimmen. Dat viel niet mee, omdat de rotsblokken groter waren dan hij gedacht had. En hij geraakte dan ook al spoedig in ademnood. Maar boven het piepen van zijn luchtwegen en het geratel van neerstortend gruis uit... hoorde hij de krassende stem van krumknikker Kop... Die werd zo nu en dan onderbroken door uitroepen en gemompel. En dat gaf me kracht om verder te gaan. Daar is meer publiek dan heer Pieps. Wat is er aan de hand? Met die vraag bereikte hij de top, zodat hij vrij uitzicht had op het toneeltje voor hem. En hij zette grote ogen op. Er had zich daar een kleine menigte om de denker geschaard, die voor zijn tentje het woord voerde. Een vergadering. En dat op mijn grond zonder mijn toestemming. Het is maar goed dat ik mijn bezittingen in het oog houd, want er wordt lelijk overheen gelopen. Zelfs de heer Zielknijper zit daar plat te treden. Daar zitten jullie nu. Allemaal jongeren die met lotter ogen naar de toekomst kijken. Wat er allemaal gebeurt, is jullie schuld niet, zeg je. Jullie zijn onschuldig. Luister naar de woorden van iemand die op een mooie trilling zit, zodat hij weet wat hij denken moet. Ik zeg jullie dat onschuld jullie vijand is. Jullie weten niet veel, maar het kwaad heeft jullie geleerd wat je weet. En daarom is alles wat jullie weten kwaad. Interessant. Onschuld is vijand. Ik zie dat zo dikwijls in de praktijk. Jullie bedriegen jezelf. Jullie zijn alleen iemand als je tegen jezelf vliegt. Wees eerlijk. De onschuld is jullie aardse. Hier bommel had genoeg gehoord en verliet ter neergeslagen het terrein. Onschuld is onze vijand. Wat is dat voor onzin? Terwijl ik als onschuldig heer een mooi voorbeeld geef, wordt de jeugd vergiftigd. En ik ook, als ik geen krachtige maatregelen neem, zodat ik ze ga nemen. Als ik begrijp wat ik bedoel. Hier is een misstand die om een sterke hand vraagt. Hij was zo in zijn gedachten verdiept, dat hij het uiteengaan van de bijeenkomst niet opmerkte. Verspreide groepjes dwaalden over de kale terp en bespraken het geboden. Maar twee van de luisteraars hadden de eenzame heer opgemerkt en haasten zich achter hem aan. Heer Olly kreeg ze pas in de gaten toen een van hen hem op de schouder tikte. Hoe laat is het, Flap? Huh? Uh, ik... Uh, uh, huh? Wat? Wow. versta je me ja, maar... niet? Dan komt iemand aan? Geef hem een kletter! Huh? De beide jonge lieden waren vlugge werkers... Toen de geschokte heer het hoofd voorzichtig en weinig ophief, zag hij hen reeds met zijn portefeuille wegdraven. En ook ontwaarde hij dokter aan de sielknijper die rustig naderde. Wees, wees, wees niet bang. Helemaal ontspannen en regelmatig ademen. Dan zult u zich al gauw beter voelen. Beter, het is schandelijk! Ja. Wat, wat, wat er gebeurd is, bedoel ik, op mijn eigen heuvel me beroofd nog een paar scherken in het openbaar opgehitst door mijn gast, die huist daar in een tent. Als u begrijpt wat ik bedoel, ik kan u heel goed volgen. Ik was daar ter plaatse, maar uw gast heeft niet opgehitst, mijn waarde. Hij stelde enige feiten vast, die jongeren te denken zullen geven. <laughs> Jongeren, het waren misdadigers. Dat zoiets gebeuren kan, bij daglicht toch wel. Mijn goede vader heeft zich in zijn graf omgedraaid, zodat ik hem niet in de ogen durf te kijken. Aha, een geval van vaderfixatie. Een indringende behandeling zou hier wellicht uitkomst kunnen bieden. Ach, Op dit voorstel ging heer Olly niet in. Zodra hij op de been geholpen was, begaf hij zich met onvaste trek naar de oude schicht... die aan de voet van de oerterp op hem wachtte. Zijn berovers verdwenen reeds over een heuveltop. Maar omdat ze nu op snelle Azagaia's gezeten waren, herkende de versufte heer hen niet. Hij zou trouwens te laat geweest zijn om in te grijpen... want het zijn zware motoren die een grote snelheid kunnen ontwikkelen. Dat merkte commissaris Bas... Eigenlijk zou hier moeten worden ingegrepen. Het onvertreft de toegestane decibellen, maar ja... Het tekort en personeel... Op dat ogenblik verschenen de beide motoren reeds om de weg krommen, En omdat ze deden wie het scherpste kon snijden... scheen een aanrijding onvermijdelijk. De geoefende politiechef viel met grote tegenwoordigheid van geest het stuur om... zodat hij in de... berm belandde en tegen een oude kastanje tot stilstand kwam... Dit niet laten passeren. Neem dit hoog op. Geluidsoverlast, snelheidsovertreding, verkeerde kant van de weg. Eens kijken, daar kwamen ze vandaan. Hij zette zijn pet recht en ging met stramme benen op zoek naar getuigen. Erg ver hoefde hij niet te gaan, want na de eerste heuvel beklommerd te hebben, kreeg hij hier Olly in het oog, die verzakt naar de oude schicht stond te kijken. Oh, Heer Bas, daar bent u dan eindelijk. Het is een schande. Huh? Ik, ik ben beroofd zonder dat er politie was. En mijn banden zijn doorgesneden, zodat ik nu lopen op de weg sta. En waarom? Omdat daar op mijn heuvel een schurk huist. Door mijn gastvrijheid. Wat ik wil weten, is of je soms twee gemotoriseerden hebt zien passeren. En, en zo ja... Of je hun nummers hebt opgenomen. Ik heb niets opgenomen. Integendeel, ik ben beroofd... Door dat die zwerver daar op mijn heuvel... jongeren tot kwaad aanzet. Ik neem dat niet, als u dat maar weet. Er moet iets gedaan worden, bedoel ik. Toen de politiechef hoorde dat er een volksmenner op de heuvel woonde... begon hij onmiddellijk te klimmen. En heer Bommel volgde hem. Hun nadering bleef niet onopgemerkt. Omdat de heer Krumknikkerkop mediterend in zijn kuil zat... Met het hoofd boven de rand uit. Ik wens u een slechte dag. Want ik heb het besluit genomen om niet te huigelen En daar houd ik mij aan. Zodat... Daar gaat het nu niet om. Heb er ik... zaken. Ik, ik heb persoonlijk gehoord hoe u jongeren tot kwaad aanzetten. Op mijn eigen grond nog wel. Zodat ik uitgeschud ben met leeggelopen banden. Als heer die het kwade bestrijdt, neem ik dit niet. Bestrijd jij het kwaad? Ja. Dan moet je het wel goed kennen, want hoe kan je het kwade herkennen als je zelf geen kwaad in je hebt? Jullie zitten er allebei vol mee, want het kwaad heeft jullie geleerd wat je weet. Ook al draag jij daar een jas met glimmende knopen. Alles wat jullie weten is kwaad. Ik heb genoeg gehoord. Mee naar het bureau. Wij moeten eens praten. U hoort het, heer Kop. De wet staat achter mij. En uw mooie praatjes zullen u niet helpen. Heer Bommel begaf zich voldaan naar huis. Maar toen hij Bommelstein naderde, zag hij reeds van verre de bediende Joost... in een verslagen houding voor de gevel staan. Zodat hij begreep dat ook daar niet alles in orde was. Het is heel betreurenswaardig, heer Olivier... Een smeerboel met uw welnemen. Enige jonge heren op motorfietsen hebben zich verstout... om van mijn pasgelapte ramen glasscherven te maken... en woorden als actie op uw muur te kalken. Nog verkeerd gespeld ook met uw welnemen. ik heb ze nog op het ongepaste van uw gedrag gewezen... maar daarop waren ze zo vrij mee in het rozenperk te jonassen. Dat gaat toch niet aan, heer Olivier? Ik wil gaarne van u vernemen hoe u mij denkt te beschermen. Maar het, het is erg, Joost. Heel erg, als ja. je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Maar alles komt in orde, omdat ik persoonlijk maatregelen genomen heb... zodat de politie de zaak in handen heeft. Ik eh, moet nu eerst even de garage opbellen wegens eh, mijn versneden banden. En daarna zal ik heer Bas op de hoogte brengen... zodat de bewijzen zich opstapelen. Je kunt gerust zijn, bedoel ik. Als heer Bommel het politiebureau bezocht had, zou hij niet zo zeker van zijn zaak zijn geweest. Commissaris Bas was daar bezig met de ondervraging van krumknikkerkop. Maar de denker voerde al spoedig de boventoon zodat de politiechef in grote opwinding achter zijn bureau op en neersprong. De wet schrijft voor wat goed en kwaad is. Jouw geklets is opruiding, dat is het. Jij zet aan tot baldadigheid en overtreding van de verkeersregels. Jij bent op kwaad uit. Verstoring van de openbare orde. Jongeren ophitsen, opstand. De wet verbiedt dat. Ik handhaaf in deze stad de orde. Met de wet in de hand. Jij draait de dingen om. De wet stoelt op het kwaad en jij ook. Want het kwaad heeft de wet gemaakt en daarom is de wet die jij in de hand hebt kwaad. Dat weet jij best. Als je de leugens eens even uit je denken gooit. Nou moet je eens even heel goed. Met Bas. Met, met uh, Olivier B. Bobbel. Uh, het is uh, heel vreselijk. Ze hebben op mijn muren geschreven en mijn raam ingegooid. Zodat ik nu uh, lelijk op de tocht zit en de bewijzen zich opstapelen. Ook dat nog. Ja. Ruiten ingegooid op Bommelstein. Ja. Door jou opruien, meneer Kop. Belediging van een ambtenaar in functie. Opzetten tot muiterij en straatschenderij. Ja, ja, ja. ja. Zeur niet, Bommel. Ik ben bezig. Zolang ik er ben, worden er in deze stad geen moedwillige vernielingen aangebracht. Nee, nee, Door niemand. wat Geen vernielingen? Nee. Waarvoor dient dat wapen dan dat daar aan de muur hangt? Eh? Hallo. Hm? Bent ben u er nog? Ik wil met mijn klacht doen over mijn beschreven muren. Nee. Er is ook met verf gegooid en er liggen heel vieze blikjes. Bent u daar nog, heer Bas? Ja! Hij oh. is al opgepakt, heer Olivier. Nee, ik weet het niet. De politie heeft de zaak in handen. Maar ik krijg de indruk dat de commissaris overspannen is. Geen vernielingen. Maar wel een schietwapen aan de muur. Ja, ja. Huigelaars. Dat wapen dient om de vrijheid te beschermen, meneer. We leven in een vrije stad. Als je geen directe aanwijzingen tegen deze zwerver hebt, kan je niet beter laten gaan, was. Niet vernietigen, maar wel met schietuig lopen. Allemaal leugens en kwaad. Laten gaan, zei u, burgemeester. Dat loopt nu maar vrij rond. Dat houdt bijeenkomsten. Dat sleept maar mee en brengt hoofden op rol. En de politie staat vooraan. Je ziet het te zwart, Bas. Dit is een vrije stad. Die oude is een war hoofd, dat is duidelijk. Je moet hem wel in de gaten houden. En als je hem ergens op betrapt, moet je streng optreden. Natuurlijk. Een bende kunnen we hier niet hebben. Maar voorzichtig aan, Anamise. Wat die over de schietuig zei, geeft te denken. En je weet hoe sommige kan zijn. Joost was bezig de muren van Bommelstein te reinigen. Hij had daartoe wat bleekwater in een emmer gedaan... en boende ermee over de ongeschoolde belettering die het slot ontsierde. Het was zwaar werk dat het uiterste van zijn krachten vergde. En ik keek pas op toen zijn werkgever op de stoep verscheen. Wat hebt u daar als ik zo vrij ja. mag wezen? Wees toch voorzichtig, heer <laughs> Olivier. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dit is een hellebaard... Die vond ik op zolder bij het harnas van mijn goede vader. Ik moest wel Joost, de politie is erg in de war, zodat heer Bas mij voor zwerver uitschold en mij van vernielingen beschuldigde. Zeer betreurenswaardig. Zeg dat wel. Er zit dan ook niets anders op dan het recht in eigen hand te nemen en Bommelstein persoonlijk te verdedigen. Zodat jij veilig de rommel kan opruimen. Vooral hè, veel blikspul in het water doen, want dat schrijfwerk van tegenwoordig is hardnekkig. Dat heb ik gemerkt. Ik schrop me de scheuten. Hij goot een fles Ultrafix leeg in de om. Terwijl heer Bommel zich naar de rand van de heuvel begaf om de omtrek door zijn verrekijker te verkennen. Langzaam speurde hij de omgeving af. En zodoende werd hij aan de voet van de heuvel een paar voetgangers gewaar die zich langs zijn tuinmuur haasten. Kijk, het is maar goed dat ik paraat ben, want daar beweegt zich een ander gevaar. De ambtenarij die mij mijn land wil afnemen. De terroristen loeren van alle kanten. Hij had het oog op de ambtenaar Dorknoper en professor Prilewitskowski, die op zoek waren naar een plek waar de geleerden zijn computergebouw kon neerzetten... Die plek had ik gedacht. Een niet te ver van de stad... een aardig uitzicht op een oud kasteel voor de toeristen... genoeg parkeergelegenheid... en toch rustig. Nee. Oh, dat moeten wij eens aanzien. Is de aarde daar zuur? Zo vraag ik mij. Het kan men niet gebruiken wanneer het zich om een aanstalt met positieve metaal en negatieve zuurgestionen handelt. Een duchtige bodemonderzoeking is noodwendig. Het gevaar zit overal... Maar ik heb het in de gaten. Ik zie het hier, Olivier. Hm. De ultrafix heeft mijn bezem aangetast. Hij is geheel kaal, met uw welnemen. Oh. Op het naastliggende heuveltje was professor Prilewitskowski doende om aarde in een zak te scheppen. Terwijl de heer Dorknoper het zich tussen de bloemen gemakkelijk had gemaakt. Een, vol... ja. een mooie plek. Ook een ambtenaar kan van de natuur genieten. Al denkt het publiek daar wel eens anders over. En het uitzicht is bijzonder, wat u. Ja. Het is geestbodem, maar ik zal dieper graven moeten. De oppervlakte is wellicht aangewaaid en ik weet niet wat zich daaronder bevindt. Wat betekent dit? Spitten in mijn bodem zonder mijn toestemming? Dat gaat niet. Een heer verdedigt zijn voorvaderlijke bezittingen. Ik wil die grond terug hebben, bedoel ik. Oh, deze bodemaart moet ik duchtig betrachten ja? voordat er gebouwd worden Dat kan. Het is toch klaar? Uh, er is niets klaar. Hier wordt niks betracht. Want deze bodemaard is van mij. Ja, kijk. Dat is nu een moeilijk geval. Artikel 729 van de gemeentelijke verordening zegt... Hoewel? De jurisprudentie van 2 maart... De onteigening heeft nog niet plaatsgevonden. Ja, ambtelijk gezien staat de heer Bommel hier sterk. Zodat ik u moet verzoeken de aarde terug te storten, professor. Quatsch! Oh, zo ziet men, een heer moet zijn bezit beschermen, gewapende hand als het moet. Kracht is macht, als men het goede wil, zei mijn goede vader altijd, en daar houd ik mij aan. Want de overheid doet niets, zodat ik er alleen voor sta, terwijl ik uit beleefdheid niet huichelen wil. Hij nam zijn wapentuig over de schouder om een rondgang over zijn terrein te maken. Maar omdat de weg ver en het weer warm was, begon hij al spoedig tekenen van vermoeidheid te vertonen. Het is wel zwaar werk, wanneer men een lapje grond heeft. Vooral omdat ik vol zit met de denkbeelden die heer Kop aan al die jongeren heeft opgedrongen, zodat het kwaad op mijn muren tiert. Hij was zo in deze gedachten verdiept, dat hij geen aandacht schonk aan de rennende voetstappen achter zich. Ze waren van een van de door hem bedoelde jongeren... die op de vlucht was voor de parkwachter van de marquise de kant Kleer. Dienst buiten was namelijk ook verontreinigd. Maar de dader was op heterdaad betrapt. En terwijl de geoefende wachter de achtervolging inzette... greep de edelman de telefoon om politiehulp in te roepen. Ik eis doortastende maatregelen. Parbleu, mijn rozenperk is ontsierd door de blikjes... waaruit Jan Hakel zijn digoutante bierenpleeg te consumeren. Fijt! Hey! Waar sta jij? Help! Ze willen me kwaad doen. Kwaad is kwaad. Hier wordt een ondervoeder knaap bedreigd door een pullenbak. Mijn plicht is duidelijk. Zo denkende omklemde hij zijn wapen en stak dat krachtig tussen de voeten van de naderdravende parkwachter, zodat deze dreunend ten volk ah. Ah. Zo! De. Toch handig, zo'n, zo'n radiootje. Er is net een overval bij de kantenkleer gepleegd en we zijn daar in de buurt. Eh, vandalisme, vuilspuiterij en een verknipt struikje. Je kent dat. Eh, alle kans dat we op tijd zijn om ze te grijpen. Dat zou wel leuk zijn voor een keertje. We zitten altijd achter het net te vissen. Alleen jammer dat we voorzichtig moeten optreden van de commissaris. Eh, eh, niet zo zonder. Eh, zelfverdediging is toegestaan. Prachtig op tijd. Dit is een van de crimineeltjes. <lacht> Ik heb niets gedaan. Prachtig. En daar op de heuvel is de ander. Jij deze en ik die. Brigadier Snuf haaste zich de weg op naar heer Bommel toe. Die wat zorgelijk over de gevallen parkwachter gebogen stond. Zou het erg zijn? Maar zulke rare geluiden. Als het meneer Bommel niet is. En met een steekwapen nog wel. Een heer moet zijn bezittingen verdedigen. Gewapende hand als het moet. Omdat er geen politie is die mij uitschaalt als ik opbel om me te beklagen. Zodat ik... Uh... Uh, uh, uh, geen praatjes. Ja. Uh, we hebben je medeplichtige al te pakken. Uh, en je kan beter rustig meegaan, Bob. Uh, ik ga. Waarom? Ik verdedig het kwaad en ik ja, bescherm ja. het goede. Nou, uh, ik uh, uh, bedoel andersom. Ja. Deze bullebak zat achter een zwakkere aan. Zodat okay. ik uit zelfverdediging heb gehandeld. Als u begrijpt wat ik bedoel. Uh, ju juist ja, uh, zelfverdediging uh, Als je niet rustig meegaat, uh, rammen we erop uh, Orders zijn orders uh, U hebt er verkeerde voor Ik ben ja, zelf ja. het slachtoffer van het kwaad dat in het Meekomen. denken zit als men de leugens eruit gooit Zodat ik bekladderd ben met versneden banden uh. Wat is hier gebeurd? Val de rappers klappel jij, die is geschuifeld Maar, maar dat was heer Bommel Hef, heeft hij moeilijkheden met de politie? Oh, de politie, die pakt het zachtjes aan, hè? Maar ik zal die pasje P wel eens uitspijken. Ik zal hem verbouwen. Maar, maar, ik zal hem zo oppletten dat je hem niet herkent. Tom Poes luisterde niet langer en haastte zich weg om naar Bommelstein te gaan. Dat was de parkwachter van de markies. Heer Olly had hem nogal toegetakeld, zo te zien. Maar waarom? Joost, de politie heeft heer Bommel meegenomen. Weet jij ook wat er gebeurd is? Ook dat nog. Er is zoveel gebeurd dat het me te veel wordt als u mij toestaat. Kijkt u zelf maar. Men heeft zich verstout Bommelstein met een spuitbus aan te vallen. Op aanraden van de heer Krumknikkerkop. Bij het reinigen is alles uitgelopen. Een smeerboel, heer. Ik heb het uiterste uit het bleekmiddel gehaald. En toen is mijn boender aangetast. Geheel verbleekt met uw welnemen. Ook zonder uw welnemen. Ach, ik weet niet meer wat ik zeggen moet. Er is niets van mij overgebleven. Verbleekt. Net als de boel. Hm. Uh, wat bedoel je? <laughs> de denker op de heuvel. Daar ben ik gisteravond heen gegaan. Hij zei... Als je de leugens uit je denken gooit, dan blijft er niet veel over. En vandaar... Uh, ik kan de juiste woorden niet meer... <laughs> ...vinden... Ik weet alleen dat heer Olly gearresteerd is. En in zo'n geval kan je er maar beter een advocaat bij halen. Ja. Ik zal meester Woordkamer opbellen, want ik herinner me dat die heer Bommel zaken al eens eerder behandeld heeft. Woordkamer, hier. Advocaten en procureur. Wat, wat zegt u? De heer Bommel opgebracht. Tja, ik heb het erg druk. Veel zaken die geen uitstel kunnen leiden, maar... De heer Bommel gaat bij mij voor. Eén van mijn beste cliënten. Maakt u zich geen zorgen. Ik weet al hoe ik zijn geval moet aanpakken. Nee, laat het maar aan mij over. Intussen was professor prielewitz door de ambtenaar Dorknoper teruggebracht naar het stadslaboratorium. Het is jammer dat de heer Bommel zo tegenwerkt. Maar ik zal een speciale vergunning aanvragen, zodat u op uw gemak een grondmonster kunt nemen. Weet u wat? Ik zal er haast achter zetten zodat het onderzoek al over een maandje of drie kan beginnen. De waanzin! Bemerkt u zich dat, meneer Pips? Wat? Drie maandjes, zegt de beambte. Hoe kan men zo wetenschappelijk arbeiden? Ik wil eilig met de oprichting mijn aanstaat beginnen. En nu wederstreeft de bommel een grondige bodemonderzoeking. Maar waarvoor hebben we bommel eigenlijk nodig, prof? Waarom kunnen we hier op de heide geen gebouw neerzetten? Klopt. Lekker dichtbij en ruimte genoeg. Omdat de bodem hier ondeugend is, domkop. Met de kwaadsen, zuur glimmer. Ja, u hebt het nu over zure grond. Maar neemt u nu eens microbiologica? Want weet u wel dat er niets mooier is dan een zure bodem? Daarin kunnen zich geen schimmels en geen bacteriën ontwikkelen. Braw, wat hebben wij met schimmels van doen? Dan willen ze doezeldraaier. Maar in een zuur milieu is geen besmetting of verontreiniging. Wat? Er is aangetoond dat... Dat u een verrukte klapperkop bent. Ja, maar... Moet mijn eigen assistent mij met besnumzing en Broeksel verwuselen. Het was aan zijn stampvoeten te merken dat zijn ontstemming een hoogtepunt bereikt had. En ik weet niet hoe het zou zijn afgelopen... wanneer de Denker Krumknikker niet gepasseerd was... op weg naar zijn tent. Kijk, een dansende geleerde. <laughs> Ach, iedereen ziet wel eens een roze olifant. Was! Dat slaagt ja als de tang op een varken! Ja, ja, tangen en varkens lijken op elkaar. Gelijk in die snappen kannen? Wat, wat is dat voor dolplapperij? Wat bent u dan voor eener? Hij is een denker, kromknikkerkop. U weet wel, brof, hij heeft een nieuwe leer. Mm -hmm. Een nieuwe leer? Mm. Deze zwermer zou een wetenschappelijke zijn, lachelijk. Hij weet niet eenmaal hoeveel 1 een plus 1 is. Oh ja, 1 plus 1 is 2. Dat is erfelijk bepaald. Vijf. Want daardoor is 1 keer 1 2 en een kwart. Dat... Goed, hè? Daar sta je van te kijken. Zoiets heet het krumknikker-effect. Een hele nieuwe manier van denken die schimmels en oude koek afwijst. Dat is ja... Dat is totaal verrukte. Dat is geen wetenschap. Dat is ja ganz onlogisch. Ja, ja, ja. ja. Ik ben antiloog. Op het politiebureau werd heer Olly door commissaris Bullewas verhoord. En terwijl buiten het geluid van een samenscholing aanzwol, leunde hij geknakt op het schrijfbureau. Dit is niet zo mooi. Jij bent dus ook al onder de invloed van krumknikkerkop. Een terrorist zonder vaste woon- of verblijfplaats en zonder middelen van bestaan. Ja. Dat had ik niet voor je verwacht, Bommel. Ik er kwaad uithalen bij de marquise de kantenkleer. Je moest je schamen. Heb je wat te zeggen? kan te kwaad uithalen. Ik ja. als heer neem ik de vormen in acht. Dat weet iedereen. Maar ik huichel niet, zodat ik die bullebak van de markies ten val bracht, waardoor ik de vlegel gered heb die me beroofd heeft. Maar dat zorg ik niet omdat die te hard liep. En daarom zit ik hier mijn goede naam door het slijk te halen. Eenzaam en onbegrepen, omdat ik de leugens uit mijn denken verwijderd heb. Juist. Je bekent dus Nee. Ik zal Snuf vragen om je verklaring op te schrijven, dan kan je... Vrijheid van denken! Tijgen de, de politie! Bevrijd de leugen! Alle gevangenen vrij! Uh, uh, uh, er is uh. een samenscholing uh, voor het voor bureau, chef. Uh, men eist dat, dat... Ik hoor wat er geëist wordt. Rammel op, Snuf. Rekens in. Achterslot en grendel met die bende. Met permissie, commissaris. Oh, het spijt me. Alle cellen zitten vol en ik heb hier niet genoeg personeel om erop te rammen. Dat is trouwens tegen de orders, commissaris, met zachtheid optreden, weet u wel. Trouwens, daar is de dokter Sielknijper. Die weet ze al te kalmeren. Ik ken en begrijp jullie gevoelens door mijn praktijk. Ik weet daar alles van, maar met geweld komen we er niet. Blijf rustig en probeer te ontspannen, dan zullen wij bemiddelen. Dit is meester Woordkramer. Die pal staat voor jullie belangen. Een ogenblikje goede vrienden, we gaan even een rustig gesprekje met de politie hebben. Tijdens Tijdens de politie! Ik vertegenwoordig de actievoerders. Huh? Ik eis de behandeling van deze zaak zoals omschreven in gemeenteverordening 539 X. Met Z. Dit in verband met klachten over politieoptreden. De politie treedt niet op. Er zijn geen cellen genoeg en ik heb geen personeel. Het is een bende. Daar heb ik u. Huh? Ik ken uw moeilijkheden, commissaris. Ik... Ik heb al met de burgemeester gesproken. en die heeft vertrouwen in een behandeling. langs zielkundige lijnen. De onlustgevoelens van de autonome. komen voort uit frustraties, weet u? Daarom stel ik voor. om de patiënten naar mijn kliniek te voeren. met juridische bijstand. E, e, tegen de voorschriften, maar. vooruit. Onder protest. R, reken daarop, hè? Ik zal dit met de burgemeester opnemen. <tied> Zo zaten de arrestanten Bommel en Belial even later in de spreekkamer van dokter Anders Stielknijper, die hem met een kalmerende glimlach op hun gemak stelde. Zo, so, dit is beter. Een cel heeft toch altijd een vervreemdend effect, nietwaar? Hier kunnen we ontspannen, eens even met elkaar praten. Om te beginnen, ik heet Okke en dat is Olly. Olly? Olly? En jij? Uh, wat is jouw naam? Belial. Ik ben Belial van de Asmodee. En jij bent een natte dweil. Jij lost niks op. Jij bent alleen maar een dreet. Een likker van de politie. Prachtig. Prachtig. Praat maar vrij uit. Weg met het gezag. Wij eisen afbraak. Wij eisen vrijlating van Johan Puttergast. Hoe vreselijk is dit alles... Ik ben blij dat mijn goede vader dit niet hoeft mee te maken. Hij zou het niet hebben overleefd. Weg met de vaders! Als hij nog geleefd had. Heel fijn. Zo'n kort gesprekje klaart al heel wat op. Ik zie ja. dat zo dikwijls in mijn praktijk. Allemaal een geval van jeugdmoeilijkheden. Tekort aan liefde aan de ene kant en vaderbindingen aan de andere kant. Het komt allemaal op hetzelfde neer. Maar we komen er wel uit hoor. De volgende morgen zocht Tom Poes meester Woordkramer op om te vragen hoe het met heer Olly ging. Goed. Heel goed, vent. Ik heb de politie gewezen op verordening 539. Mm -hmm. En nu verblijft de heer Bommel in een gesloten inrichting in afwachting van zijn voorgeleiding. Oh. Ik kan op mijn gemak voor de verdere ontwikkelingen zorgen. Uh, wat voor verdere ontwikkelingen? Dit is een zaak voor de vakantiekamer. In eerste aanleg zou ik zeggen. Vakantiekamer? Wat ik met het oog op de aanklacht naar voren moet brengen is niet zozeer de kwade dronk van de verdachte. Nee. <laughs> ik had gedacht op zijn geestelijke moeilijkheden te wijzen. Zodat dokter Zielknijper de behandeling kan voortzetten. Maar, uh, behandeling in een gesloten inrichting om kort te gaan. Maar uh, uh, kunnen we hem met geld en goede woorden wel uitkrijgen na verloop van tijd? De wet is soepel op dat punt. Hmm, dit wordt niks. Ik kan beter proberen er zelf iets aan te doen. Tom Poes liep de hij op om beter te kunnen denken. En zodoende kwam hij langs het stadslaboratorium... dat gewoonlijk stil en ernstig proeven lachte te nemen. Maar deze morgen stond de dienstdoende geleerde in het landschap... waar de journalist Argus zijn klachten noteerde... terwijl de assistent Pieps glimlachend toekeek. Drie maanden moet ik wachten... Voor een kleine bodemproefing, omdat die bommel wetenschappelijke arbeid verstort met helle baden. Ja, ja, ja, dat hebben we al. Dat was gisteren. Maar waar maakt u zich nu nog zo druk over? Heeft iemand u bezeerd met die baden? Ach, nee. Het gaat dieper. Daar heeft zich een antiloog gepasseerd. En deze wedernatuurlijke wetenschapper stelt vooruit dat 1 x 1 twee en een kwart is. Heeft hij de oog op de jolentheorie, der natuurkunstige nobis? zo vraag ik mij? De, de gezwindigheid, der voortplantering. Tom Poes luisterde niet de verder. En toen hij zijn weg vervolgde, liep Pieps een eindje met hem mee. De prof wil een computer bouwen. Maar Bongel heeft zijn bonenonderzoek verboden. Ze moesten allemaal wat meer naar de denker luisteren. Dan zouden ze weten dat alles anders is. Hij heeft een nieuwe leer. Het was een rustige morgen voor Denker Krumknikkerkop geweest, zodat hij heel wat had afgedacht. Maar om kwart voor elf kwam daar een einde aan. Omdat er een wandelaar passeerde, die door gebrek aan werkzaamheden vakantie had. Het was Wammerswaggel. Wat enigjes, woon je hier? Ik woon niet, ik denk. Dat is reuze moeilijk, hè? Nee, ik ben antiloog en ik zit op een mooie trilling. Wat mal. Krijg je geen honger van dat trillen? Het vlees eist zijn tol, maar in ruil voor het denkvoedsel dat ik geef, brengen mijn volgelingen mij voedsel voor de botten. Oh, nou, ik heb best honger, hoor. Geef mij ook eens wat. Oh, goed. Luister nu, dan zal ik je je eerste les geven. Zit er een les in die pannen? Die lust ik niet, maar ik heb wel reuze trek. De lessen zitten in mijn hersenpan en ik zal je de eerste geven. Luister, het goede wordt bestraft en het kwade wordt beloond. Wat mal? Dat grapje begrijp ik niet. Dan zal ik je de tweede geven. Een grapje is een waarheid die op zijn kop staat en de zaken laat zien zoals ze zijn. Als het onderste boven komt, gaat het bovenste vanzelf naar beneden. Daar geloof ik niks van. Boven is boven, dat weet iedereen. Ik heb best honger, hoor. Geloof is niet weten. En ik weet omdat ik op een hoge trilling zit die onder mij is. Die meneer maakt grapjes die niks leuk zijn. En ik geloof dat er vers in dit kommetje zitten. Met deze gedachte tilde hij het deksel op... En keek verlekkerd naar de rauwe wortelen die aan het daglicht kwamen. Tevreden nam hij het vaatwerk op en liep ermee weg. Terwijl achter hem de grijsaard ontstemd overeind rees. Ik had het kunnen weten. N niks hoor, ik geloof jou niet, want wat je gelooft is waar. Hé, hey, bommers, dat is een grote wortel. Geen uh, die lekker? Reuze, ze knapperen zo enigjes. Doe er ook een? Nee, liever niet. Ik heb net gegeten. Trouwens, uh, ik hou niet van die dingen. Hm? Wat stom. Als je gelooft dat iets lekker is, dan is het lekker. En ik had hier nou net zo'n trek in. Vreselijke stomme eind. Ik wist het wel. Hey, ik wist het. Het komt van de heuvel, lijkt me. Dat is een meneer die daar in een tent woont. Hij staat grapjes te maken die hij hm? lessen noemt. Maar toch is hij wel aardig, hoor. In zijn lessen krijg je eten. En dat is enig als jongeren. Hm. Dan... Ik ben bang dat Wammers de grapjes verkeerd stomme begrepen heeft. Aan dat geschreeuw te horen is die hij meneer is nogal boos. Is gegeten, Waarom ben jij zo boos? Ik dacht dat je, je nooit kwaad maakte omdat je daar alles vanaf weet. Mijn voedsel is gestolen. De beloning die ik in ruil voor mijn lessen krijg. Maar een van die lessen is toch dat alles wat je leert kwaad is? Nee. Wammes heeft alleen maar bewezen dat je gelijk hebt. Hij had geen geld om je lessen te betalen en hij had honger. Geld? Ik vraag geen geld, alleen maar voedsel. Geld maakt recht wat krom is. Geld is een leugen, want alle recht is krom. Dat zou jij weten als je mijn lessen volgde. Maar die volg ik niet. Ze zijn met de krom. Niet weters en gelovigen. Geld. Allemaal kwaad. Tom Poes schonk geen aandacht aan hem. Hij had een puntig stuk steen opgeraapt en begon daarmee in de grond te hakken, zodat de splinters rotsbodem in het rond vlogen. In het stadslaboratorium hing een drukkende stilte... die slechts onderbroken werd door onverstaanbaar gemompel... in de baard van de professor. De assistent Pieps luisterde er verveeld naar. Maar tenslotte werd het hem te machtig. Wat zegt hij toch? Pauw. Hoe lang zal ik nog wachten moeten? Wanneer zal ik een bodemmonster bekomen? Over drie maanden, zei de beambte. Zo lang duurt het niet. Ik heb wat gruis uit de grond bij de terp gehakt... en als u het bevalt... Kan ik u dat terrein wel bezorgen, denk ik? Pro! Ziet er ganz goed uit. Hm. Zuur, arme, vlein, zou ik meenen. Uh, maak uw retorten in breidsrap, meneer Pieps. Dan gaan we een proefing maken. Ik vertwijfel maar, het is een zeer en spritfliin. ganz, richtig. Van waar hebt u dit? Is dat grondstuk dichtbij? Geeft het ruimte voor een parkeergelegenheid? Oh, alles zoals u het hebben wilt. Hm? En als het geschikte grond is, geloof ik wel dat u binnenkort kunt gaan bouwen. Doktor de Sielknijper begon zijn behandelingen meestal met een rustig gesprek. En daarom liet hij de volgende morgen heer Bommel bij zich komen. Maar jammer genoeg was de patiënt in het geheel niet in de stemming. Rustig. Hoe kan ik rustig zijn als ik hoor dat alles wat mijn goede vader mij geleerd heeft slecht is... en dat ik de leugens uit mijn denken moet gooien, zodat er niets overblijft? Het is heel vreselijk, omdat ik zodoende een jongere geholpen heb die vol kwaad zit... zodat ik een bullebak in het zand heb doen bijten, omdat die kwaad in de zin had. Tegen de jongere vol kwaad, als u uh, begrijpt wat ik bedoel. Begrijpt u de moeilijkheden van een heer dan niet? Ja, ja, ja, ja. We schieten al aardig op. Waarschijnlijk was uw vader een harde figuur... die u in uw jeugd met straffe hand gecorrigeerd heeft. Ik zie zo dikwijls in mijn praktijk dat daaruit trauma's overblijven. Maar we zullen die samen wel... Oh, daar hoor ik uw medepatiënt naderen. Noem je dit thee? Dat lijkt wel groot water. Er zit niet eens suiker in, terwijl ik drie schepjes gevraagd heb. Thee zonder suiker? Ja, dat kunnen we niet hebben hoor. Ik zal... Hier, proef zelf maar. Hey. Oh, ja, een kleine storing. Ach, het is een tekort aan liefde. Dat speelt deze stakkers altijd parten. Maar met begrip en fijne gesprekken is dat aan te vullen. Het enige dat we nodig hebben is geduld. G geduld? Maar dit gaat toch werkelijk te ver? Mijn goede vader zou dit nooit hebben goedgekeurd, zodat ik geen tijd heb voor geduld. Ik wil hier weg, bedoel ik. Kom, kom, blijft u toch vooral rustig. Ik zal u een pilletje geven, dan ah, ja. zult u zich prettiger voelen. Ja, maar... En morgen komt deze zaak voor de rechter, zodat de patiënten dan officieel in de betreffende afdelingen kunnen worden ondergebracht. Oh. Dan zullen dit soort kleine interrupties niet meer voorkomen, dat beloof ik. Vanaf morgen hebben we alle tijd om een goede vader rustig omhoog te oh. worden. Deze woorden troostte heer Olly echter niet. Integendeel. Met een doffe zucht liet hij zich achterover zakken, terwijl de toekomst hem duister in het gelaat staarde. Oh. Tom Poes begaf zich die morgen naar het buiten van de markies de kant te waar de parkwachter met een grimmig gelaat bij het poortje stond... om ongewenste elementen buiten te houden. Wat mooitje? Hoe gaat het ermee? Heb je je gisteren pijn gedaan bij die val? Wat heet pijn? Als hij uit de baai komt, dan is hij nog niet klaar, dat snap je. Ja, daar was ik al bang voor. Ja. Maar aan de andere kant is die baaiers ook geen lolletje. Hij zou er vast wat voor over hebben om eruit te komen. Maar wat bedoel je? Als jij nou eens een leuk bedragje kreeg, zou je wat? de zaak dan niet kunnen vergeten? Smarte geld. Mhm. Mm Oh, daar is echt wat. Ja. Die middag zat heer Bommel in een gecapitonneerd kamertje van Zielknijpers kliniek... moedeloos door het onbreekbare venster naar buiten te kijken... toen hij bezoek kreeg van Tom Poes. Hoe gaat het ermee? Slecht, heel slecht. Oh. Morgen is er een rechtszaak en heer Zielknijper en heer Woordkramer... zullen ervoor zorgen dat ik ter beschikking gesteld word... Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat ik de rest van mijn jonge leven in deze gesloten afdeling behandeld zal worden om mijn goede vader kwijt te raken. Zodat ik nu vol kwaad zit, zoals die krumknikkerkop zei. Nou, dat treft. De denker zei ook dat macht kwaad is. Net als geld. Maar macht is recht. En geld maakt recht wat krom is. Dat heeft hij allemaal gezegd. Wat bedoelt hij? Dat doet er niet toe, maar als u mij nu wat geld geeft, dan zal ik zorgen dat er recht geschiet. Want geld is macht. Daar zit wat in, dat ik begrijp. Alsjeblieft. Dank u wel. Ja. Daar red ik het wel mee. Ja. Dag, heer Ollie. Ik wil naar huis! Geld is dus kwaad. Wel, misschien is het kwaad dat ik in mij heb alleen maar geld, terwijl ik weet dat geld geen rol speelt, omdat mijn goede vader dat zei. Ach ja, als ik op een goede trilling zat, zou ik misschien ook een denker zijn. Maar wat wil de jonge vriend met dat geld? Als antwoord op die vraag verscheen dokter de de volgende middag al in het vertrekje van heer Bommel. Help me! Dokter de Sielknijper! Dokter de Ziel, help! Het spijt mij. De aanklacht tegen u is ingetrokken, zodat u kunt gaan. Jammer? Heel jammer. Dit was nu zo'n mooie gelegenheid om al uw moeilijkheden voor eens en voor altijd naar buiten te krijgen. Ik heb geen moeilijkheden. Alleen maar geld dat geen rol speelt, zodat ik recht kan maken wat die denker krom gemaakt heeft. Dat ziet u nu maar weer eens, want die ingetrokken klacht heeft iets met geld te maken. Dat voel ik heel fijn aan. Tot de volgende keer dan maar. Het is erger met u dan u weet. Erger dan ik weet... Ik weet veel, want ik heb diep nagedacht in mijn eenzaamheid, jonge vriend. Maar het is aardig van je dat je me afhaalt... en dat je mijn geld goed besteed hebt. Ik heb het gegeven aan de park, van... geld maakt krom wat recht is... dacht ik tussen al die kussentjes. Ik bedoel, ik ben ook een denker. En als ik op een trilling zat, zou je vreemd opkijken. Maar bent u niet blij om weer vrij te zijn? Natuurlijk... Het zitten in zo'n kapokkamertje is heel drukkend voor een heer van mijn stand. Omdat de verversingen veel te wensen overlieten. En hij naar de praatjes van heer Zielknijper moet luisteren. Zodat hij tot nadenken vervalt. Als geld krom is, ben ik dan wel vrij? Vraag ik mezelf af. Het komt allemaal van die denker, die krumknikkerkop. U moet hem wegzien te krijgen en dat kunt u. Niet waar? Hij heeft volgelingen op zijn hand en die zouden mij kwaad doen. Want hij heeft ze vol kwaad gestopt, terwijl ze geen geld hebben om recht te maken wat krom is. Hm. Ah, eigenlijk zielig. Ik ben nu wel vrij door geld dat kwaad is, maar wat zal er straks met die Belial gebeuren als hij voor de rechter moet komen? Hij heeft de dokter met ongare thee gegooid, wat hij niet helpen kan, omdat er geen suiker in zat en zijn moeilijkheden niet losgewoeld zijn. Als je begrijpt wat ik bedoel. Naar het gerechtshof. Daar is een relletje. Ze zijn de rechtshaal binnengedrongen. Ram erop. Oh, hoe vreselijk is dit alles? Daar heb je het nu al. Ze zouden ze bezig zijn de leugens eruit te gooien. Had ik nu maar. Ik had eigenlijk. Oh, was ik maar het denken. Hoe moet dit aflopen? Heel gewoon. De politie zal ze inrekenen. Ja. Het recht zal ze een loop wel hebben. Dat gebeurt altijd in Rommeldam. Hij had gelijk. Er verschenen enige overvalwagens. En al spoedig was het plein ontruimd. Zodat het weer vredig in het zonlicht lag. Slechts puin en overrijpe vruchten duiden op de onlusten die er gewoed hadden. En toen ze het paleis van justitie naderden, werden ze ook brigadier Snuf gewaard die verslagen de ingang van het gerechtshof bewaakte. Zo is niks. He, hebben de belhamels te pakken. He, recht heeft zijn loop. Toen heer Bommel en Tompoes slot Bommelstein bereikte... werd de deur opengedaan door de bediende Joost... die er onverzorgd uitzag. Welkom thuis, heer Olivier. Ik hoop ja. dat u lekker uitgerust bent. Ja. Het waren moeilijke dagen met uw welnemen. Oh, heel moeilijk... ...opgesloten in een vermuft kamertje vol gepraat en gedachten... ...terwijl ik daarna oog in oog met een oproer stond. Heel betreurenswaardig. Ja. Want ik heb de muren gereinigd. Ze zijn weer schoon. Oh. Ik heb ze bewerkt met schuurpapier. Daarna heb ik met rauwe vingers de rommel opgeruimd... ...die de ruidhersteller had ja. gemaakt. En nu voel ik mij een weinig ontregeld. Wat bedoel je? Mijn handen. Ik heb ze moeten verbinden... Bleekwater en schuurpapier heeft ze verruineerd met uw welnemen. Dat ziet er niet best uit, Joost. Het is vriendelijk van u dat u zo goed bent om tegen etenstijd thuis te komen. Ja. Maar ik voor mij zie geen kans om met ontwrichte vingers een voedzame maaltijd te bereiden. En om de waarheid te zeggen. nadat ik de leugens uit mijn persoon heb verwijderd, als goed, ik zo. Zo, Joost. Goed. Maak daar maar een blikje op of zo. Ik heb geen trek. Mijn innerlijk is toch al aangetast door de vreselijke tonelen die ik gesmaakt heb. Zodat ik niets lust. En over leugens wil ik niets meer horen. Als je begrijpt wat ik bedoel. De maaltijd die Joost na enige tijd op tafel zette was inderdaad van grote eenvoud. Maar hij was warm. En dat was prettig, omdat de avonden alweer fris begonnen te worden. Maar voordat heer Olly en Tompoes de eerste hap naar hun mond hadden kunnen brengen, kondigde de knecht het bezoek van de denkerkrumknikkerkop aan. Ik heb belet. Mijn hoofd staat helemaal niet naar iemand die door zijn gedenk oproer heeft gemaakt, zodat ik helemaal leeg ben van binnen. Zeg maar dat ik er niet ben. Zo, je bent er niet, hè? Nou, dat komt omdat je zo vol leugens zit, dat je zelf een leugen bent. En als je daar de leugens uitgooit, blijft er niets over. Maar ik wil graag een hapje mee eten. Als het eten niet bij de denker komt, komt de denker bij het eten. Ik ben ook leeg van binnen, want er zijn vandaag geen jongeren verschenen. Oh, geen wonder, die jongeren van u hadden het te druk met vechten tegen de politie. Maar gelukkig zijn ze allemaal ingerekend. Het zijn helden. Vechten tegen onderdrukkers is heldendom. D dit neem ik niet. Brigadier Snuff heeft zo'n klap op zijn ogen gehad dat hij niet kon lopen. Als u hem gezien had, zou u dat vechten geen heldendom noemen. Terwijl u met een volle mond mijn eten opeet. No. De politie heeft handen vol werk om no. die lubbels eronder te houden. Nou, helden, de politie. Het onderdrukken van oproerlingen is heldendom. Jij ja, klets maar wat. No. Ik zeg wat ik geleerd heb. Dat is erfelijk bepaald. Zo goed als jouw witte haren aangeleerd gedrag zijn. Bedankt voor de hap. Er was niets aan, maar hij vulde de maag. Oh. Dit, dit, dit, dit kan ik niet nemen. Ik, ik kan hem niet volgen, bedoel ik. Zou dat komen door de trilling waar hij meestal op zit? Hij is een diepe denker, als je begrijpt wat ik bedoel. Bodemloos. Hij is gevaarlijk, heer ja. en hij moet zo gauw mogelijk van hem af. Ja, maar, maar, maar hoe moet dat? Zo'n diep iemand kan me toch niet zomaar wegsturen? Ach, ik wou dat ik ook een denker was geworden. Als ik geweten had dat er een trilling in mijn heuvel zat, had ik het ver kunnen brengen. Zeg nu zelf. Het duurde een hele tijd voordat Joost een nieuwe blikjesmaaltijd had opgewarmd. En daarom was het al laat, toen Tompoes afscheid nam. Als u die zwerver niet weg kan sturen, weet ik er wel wat op. Ja, We kunnen het door de overheid laten doen. Ah, ja. Dag, heer Olly. Ja. Heer Olly keek hem pijnzend na. Hmm. En omdat het een mooie avond was, besloot hij nog een eindje om te lopen... voordat hij ging slapen. Nee, ik kan hem niet wegsturen. Want hoe meer ik over alles nadenk, hoe meer ik het met het denken eens ben... terwijl ik er niets van begrijp zodat het hoofd me omloopt. Maar dat soort dingen heeft men als heer. Gewone lieden hebben er niet zo last van. Want die leven oppervlakkiger. Dat is een versnellen der massa. Het handelt zich om een Dat is vast iemand die uit de gesloten inrichting ontsnapt is. Zou die gevaarlijk zijn? Oh, professor Prolotsky, wat doet u daar? Ik vertop mij. Ach. Een verzwalte wetenschapper stelde... dat eenmaal één een tenen een kwaad geeft. En dat laat mij niet in de rust. Maar ah, één keer één is toch, toch één? Ja. ja, dat heb ik op school geleerd. En dus is het zo. Bro, het was een antiloog. En hij is niet zo ekel als hij toescheen... wanneer u de Leo-formule der geleerde éénsteen toepast. En de Pips zegt dat deze denker een nieuwe leer verkondt. Als wetenschapper moet ik op de hoogte blijven, verstaat u? Eh, niet helemaal. Als zijnde pas ik nooit formules toe. Het is vreesbaar. Kon ik nu maar deze problemen in een universeel computer voorleggen? Er zitten immer nog vele leugens in de wetenschap, ja. Hoor ik ook mijn bestes toe. Oh, in mij ook. Daarom kan ik die denker niet zomaar wegsturen... Wat ik wel zou kunnen doen als hij niet zo diep was, zodat ik begreep wat hij bedoelt. Oh, commissaris Baas, wa, wa, wa, wat is er gebeurd? Bent u gewond? De gezwachtelde en bepleisterde politiechef zette zich voorzichtig naast de twee anderen. Op het bankje dat daar op een uitzichtpunt geplaatst was. Een opstandje in het huis van bewaring. Ach, ja, dat was overvol. Na de vechtpartij voor het gerechtsgebouw. Ja, en dan krijg je natuurlijk moeilijkheden. Die zijn neergeslagen, maar vraag niet hoe. En de burgemeester heeft een commissie benoemd om de klachten in de gevangenis te onderzoeken. Het komt allemaal van die oude zwerver op jouw heuvel, bommel. Dat is een ophitser. Het is een antiloog. Als zijn leer richtig blijkt, dan zal ik mij verafscheiden moeten. Dan, dan ga ik eiers kweken. Ach wat antiloog. Hij lokt rellen uit. Het gaat zo niet langer. Ik ga, met, ik, ja, nee, ik ga met vervroegd pensioen als het onderzoek van die commissie uitvalt, zoals ik denk. Het is heel vreselijk en het komt allemaal van het denken op mijn heuvel. Waar ik zelf had kunnen zitten in plaats van die zwerver. Een denkende heer had de aarde kunnen verbeteren. En nu dit. Hij zweeg. En er viel een lange stilte. Op het bankje in de nacht. Slechts zo nu en dan onderbroken door gemompel. Ja, Ik, ja. Toen juffrouw Doddel die ochtend naar de markt ging, zag ze tot haar verbazing... dat er al drie figuren op een bankje van het uitzicht zaten te genieten. Die zijn vroeg. Het is natuurlijk wel mooi als de zon opkomt met al die kleuren en zo... Uh. Maar het lijkt me killetjes, hoor. Uh... Olly, huh? wat oh. zie je eruit? Jullie allemaal, trouwens. Ja. Maar heeft meneer Bas een ongeluk gehad? Uh... Hebben jullie al ontbeten? Uh... Nee, maar... Ja. Ik heb wat anders aan mijn hoofd, die commissie. Ja. Het handelt ja. zich om een multiplicering, genadige vrouw. Ja. Ik ben nodig in een universeel micro elektronica we, we hadden het te, te druk om te ontbijten. Maar nu u het zegt, ik zou eigenlijk best... Uh, um, <laughs> ik begrijp het al. Ja. De heren hebben zorgen en jij zit ze te helpen. Weet je wat? Komen jullie maar mee. Een gebakken eitje met spek is net waar jullie behoefte aan hebben. De kachel is nog aan, dus dat treft. Oh, oh. Het gebakken eitje deed hier gewoon veel goed. Zodat hij als eerste het huisje van zijn buurvrouw verliet. Zodoende ontmoette hij Tom Poes op zijn morgenwandeling. U bent vroeg. hè? Huh? Hebt u bij juffrouw Doddel... Uh, ontbeten? Uh, ja... En nu zit ik vol nieuwe gedachten na een slapeloze nacht. Ik voel heel duidelijk dat ik iets moet doen. Al weet ik nog niet wat. Want alle leugens zijn eruit, zodat ik alleen maar aangeleerd gedrag over heb. Waarvan ik niet weet wat dat is. Hoewel Dotteltje zegt dat ik alles weet. Hetgeen mij te denken geeft. Daarom zou ik ook wel eens op een goede trilling willen zitten. Dat kan. Kom maar mee. Dit moet door de overheid worden opgeknapt. De overheid had het intussen lang niet gemakkelijk. Nauwelijks was burgemeester Dikkerdak die ochtend achter zijn bureau gaan zitten... of de commissie die hij benoemd had om de klachten in de gevangenis te onderzoeken, trad binnen. Voorzitter Piet-Jan Plooster. We hebben ons rapport klaar. En onze conclusie is dat het huis van bewaring moet worden afgebouwd. Ik weet het. Te weinig cellen. personeel is overbelast. Mm -hmm. Het toezicht... Was dat het alleen maar? Commissielid Rachel. Het is erger! De temperatuur van de koffie is te lauw nou. en de kwaliteit van het tv-beeld laat wensen over. Lees zelf maar. Het is niet best. De ramen zijn niet gelapt, het vlees was gisteren niet genoeg doorbakken... ...en de bewaker die het per ongeluk op zijn hoofd kreeg, sloeg ruwetaal uit... ...en nou praat ik nog niet eens over de halfgesmolten ijsjes en de slechte kwaliteit van de sigaretten. Het zijn treurige toestanden. We vertrouwen erop dat daar verandering in komt. Doei. De mazzel. Na deze woorden verliet de commissie het vertrek en de burgemeester bleef uitgeput achter. Maar veel tijd om uit te blazen kreeg hij niet. Want nauwelijks was de deur gesloten of hij werd weer geopend door commissaris Bas. Bas? De politiechef zag er slecht uit. En met de beide gevangenisbewakers die hem volgden was het niet veel beter gesteld. Goedemorgen. neem me niet kwalijk dat we zo vroeg zijn, maar we zagen de commissie tot onderzoek van het gevangeniswezen daarnet vertrekken. We willen graag weten wat ze gezegd hebben. Het gaat zo niet langer. Er liggen al twee collega's met kwetsuren te wetten. Gaat u er wat aan doen? U bent een weinig uh, prematuur, heren. Ik zal het rapport in studie nemen. Maar het nauwlettend... Uh reflecteren zodat ik me op de inhoud kan bezinnen en de hangende kwesties afwegen. Okay. Met het oog op een sluitende conclusie die de zaak in het juiste daglicht stelt. Ik begrijp dat u gepresteerd bent, maar u kunt ervan verzekerd zijn... dat ik er de nodige celeriteit aan zal geven. Ja, ja, ja, goed en wel, maar we willen graag weten wat de commissie gezegd heeft. Met permissie. De commissie was niet helemaal tevreden... De toast was te slap, de spruikjes waren niet gaar en overal ligt stof op de grond. U begrijpt dat daar veranderingen moeten komen. Maar hoe staat het met onze klachten? Daar is de commissie niet helemaal aan toegekomen. Kijk, u moet goed begrijpen dat het lot van de gevangenen ten slotte van groot belang is in een vriendelijke samenleving. Het is onze, jullie plicht daar alle aandacht aan te geven. Dat begrijpt u wel. U kunt gaan, heren. Die plicht is mij te zwaar. Ik zal vervroegde uittreding aanvragen in drievoud: Ruimte maken voor jongeren. Tom Poes had heer Bommel overgehaald om mee naar de stad te gaan en de ambtenaar Dorknoper op te zoeken. Die keek verrast op toen hij hem zag: Dat is toevallig. Ik was net van plan met u over een stukje land te komen praten. Ik, uh, het gaat uh, om de oerterp. Het blijkt dat de grond van die heuvel precies is wat professor Prilowitskowski zoekt. En als hij die niet kan krijgen, dreigt hij naar het buitenland te vertrekken. Uh, als u zich nu eens wat soepeler opstelt... Hè? Maar dat doet hij ook. Huh? Hij wil de oerterp aan de gemeente cadeau doen. Hoe? Oh. maar uh, ik wil denken op mijn eigen trilling... Zonder zwervers en zonder chips uh, en zo. Wij zullen dat in welwillende overweging nemen. Ah. Deze kleine handreiking uwerzijds is een verheffend staaltje van sociaal gevoel. Bovendien zal het u in de grondbelasting schelen wegens de inkrimping van uw terrein. Maar ik uh, begrijp... En nu moet u gauw een poosje op die mooie trilling gaan zitten, heer Olly. Voordat de gemeente de grond van u overneemt. Als u eenmaal een denker bent, komt het begrijpen vanzelf. De volgende morgen zocht Tom Poes krumknikker op. En hij vond de denker voor zijn tent. Somber in een lege pot starend. Mijn leerlingen blijven weg. In het voedsel ook. Een lege etenspan en een hersenpan vol gedachten die ik uit wil dragen. Maar als ik ze hier uitdraag ben ik een roepende in de woestijn. Geen wonder. Hm? Je volgelingen zitten in de cel. Hm? Omdat deze stad nog niet rijp is voor jouw gedachten. Je kunt ze beter voorgaan naar een betere wereld, nu je hoofd vol is. Hier heb je niets te zoeken. Kom mee. Dan gaan we eens met de rechter praten. Jij kunt hem uitleggen dat je een einde aan zijn moeilijkheden kan maken. Door je volgelingen voor te gaan. Ja, een rechter? Recht, rechter en rechts is krom. Ja, goed. Ik ga mee. Het was waar dat rechter Warsloper moeilijkheden had. Dat kwam omdat hij zo onvoorzichtig was geweest om het ochtendblad te lezen. En zodoende had hij gezien dat het niet overal zo rustig was als in zijn raadkamer. Welke maatregel staat met ten dienste? Autonome jongeren en overvolle gevangenissen gaan niet samen. En toch moet er recht geschieden. Excuseer, edelachtbare, de heren Poes en Kop zijn hier. Deze meneer weet hoe hij jongeren moet aanpakken. Hij is de denker van de oerterp. Daar heb ik wel eens van gehoord. Ik heb een aardige vraag voor u. Hoe kan men uw kwaadwillige volgelingen zo aanpakken dat ze goed worden? Dat is mijn probleem. Goed worden kan niet. Je bedoelt dat mijn volgelingen goed moeten schijnen. Want men beoordeelt naar de schijn. Daarop is de wereld gebouwd. En daarom heb jij die jurk aan en zit je op een uh, hoge stoel. Uh, ja, dan zegt u wat. Als de verdachten goed zouden schijnen, schieten we al een heel eind op. Want het is beter om voor het goede te zijn dan tegen het kwaad. Je moet oppassen. Jouw vak is recht. En recht is macht. Even goed als de vooruitgang achteruit gaat. Wie toelaat dat een ander macht krijgt, gaat zelf te gronden. Daarom moet je achteruit gaan en zorgen dat machtzoekers deugdzaam lijken. Wat bedoelt u? Laat ze maar aan mij over. Dan ben jij ervan af en ze kunnen mijn lege pan vullen als ik mijn volle pan over ze uitstort. Nadat zijn bezoekers vertrokken waren, bleef rechter Warsloper vol gedachten achter. Dat was dus de nieuwe leer waarover ik gelezen heb. Deugdzaam en goed schijnen, dan krijgt men aanzien. En als men aanzien heeft, maakt men geen relletjes. Ik heb het wel eens vreemder gehoord, die oude heer was een uitstekend pleiter. Wel, ik zie mijn taken, ik heb de macht. Macht is recht, ik ben rechter, en het rechtst is de rechtszaak vanmiddag. Maak alles in orde voor de rechtszaak vanmiddag, Toffel. Wie toelaat dat een ander macht krijgt, gaat zelf te gronden. Jawel, edelachtbare. Intussen waren Tom Poes en Krumknikkerkop Kop op weg naar de bushalte om huiswaarts te gaan. Dat was een heel goed gesprek. Ik geloof dat de rechter wel begrip had voor je nieuwe leerling. Ja, nee, ja, dat spreekt vanzelf. Het is even zeker als vooruitgang achteruitgang is. Ja. Toen Joost de volgende morgen de ontbijtkamer binnentrad, zat zijn werkgever de krant te lezen. Oh, het is een schande. Is er dan geen recht meer? In wat voor stad leven we eigenlijk? Een Rommeldam, met u goedvinden. Ja, maar... Mag ik de gevolgtrekking maken dat het gelezen u niet bevalt, heer Olivier? Nee, helemaal niet. De rechter heeft al die schafuiten vrijgelaten op de voorwaarde dat ze onder bevoegd toezicht de stad verlaten. En dat bevoegde toezicht is krumknikker. Kop, hier, lees zelf maar. Nu loopt die bende dus weer vrij rond, terwijl het recht erachter staat, zodat een heer machteloos is. Maar als ze het wagen om hier vuil te gaan spuiten, zullen we ze... Wat zei je Joost? Joost. te wapen. Joost. Het duurde even voordat de bediende een passende pan gevonden had, die hem als helm kon dienen. Maar toen was hij dan ook strijdvaardig. Pak aan. Tom Poes, die niet lang daarna het tuinhek van slot Bommelstein binnenkwam, trof de bewoners zodoende in een staat van opperste paraatheid aan. Dat hoeft niet, heer Olly. Huh? Krumknikker is een antiloog, die alles krommer maakt. En daarom ben ik met hem naar de rechter gegaan. En nu is alles in orde, dat zult u zien. Huh? De trilling is vrij, zodat u ook een denker kunt worden. Kom maar mee. Reeds van verre zagen heer Bommel en Tom Poes dat zich een kleine menigte bij de Oerterk verzameld had. Moeten wij deze katholiek-burgerlijke stad verlaten? Denken hier aan verleden en zijn bang voor de toekomst. Maar wij, wij volgen de vooruitgang. Het zal niet gemakkelijk zijn. Alleen door achteruit te lopen kunnen wij vooruit gaan. Wij moeten dus achterwaarts naar andere streken om vooruit te komen. Volg mij. Achterwaarts. Er volgde enige roezemoes en te midden van verwarring vormde zich een stoet die achteruitlopende de heuvel begon te verlaten. Op de verlaten heuveltop zat alleen Belial nog, op een valhelm zijn verdwijnende Asmodee na te kijken... En aan een lichte aarzeling wendde heer Olly zich tot hem. Wa -wa Waarom ben je niet meegegaan? Jullie moeten de stad verlaten. Dat zei de krant zelf en Tom Poes ook. Het is mijn heuvel, bedoel ik. En nu nou zit je hier nog, terwijl heer Krumknikker je bevolen heeft. Klets, achteruit lopen zeker. Ja, Het is een beetje vreemd, maar de denkers zijn wel meer dingen die te denken geven... zodat men niet weet wat men ervan denken moet... Ja. Maar hij heeft het bevoegde toezicht en je moet niet met je verzen tegen de prikkels slaan, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik zal wel gek zijn om achterstevoren te gaan lopen, omdat die hoek het zegt. En ik ben al gek genoeg geweest. Ik wil liever rijk worden, zoals jij, in plaats van in een cel te zitten. <laughs> ja, jij zult het uh, verbrengen. Dat zei mijn goede vader ook toen hij mij zijn geld naliet. Zodat ik je met raad en daar terzijde zal staan, terwijl geld geen rol speelt, hè? Heer Olly, ja? er zat een rare glazen stop in dat gat hier in de heuvel. Nee. Daar zat de denker zeker op. Ja. Maar nu die eruit is, kan ik werkelijk iets horen. Nee. Ga hier maar zitten. Dan wordt u ook een denker, heer Olly. Daar gaan zitten? Mm -hmm. Lijkt me heel koud en nat voor mijn teergestel, jonge vriend. Maar u wilt toch een denker worden? Ja. Denkers maar... hebben heel wat macht. Dat, dat hebt u aan die zwerver gezien. Ja. En u hebt nu nog even de tijd voordat dat de papieren... voor de overdracht van de orde heeft gemaakt. Maar die, die paffert een denker... Hij wil met raad en daad opzij staan. Wat zou hij bedoelen? Bla, bla, bla, bla. Krump, krump, bla. Vreemd. Het is net of ik iets hoor. Er komen werkelijk geluiden uit deze put. Zou dat de trilling zijn waar Krumknikker het steeds over had? Ja, dat moet wel. Ja? U moet maar goed luisteren. Nu ik die bol eruit heb gehaald, zult u misschien beter dan hij kunnen horen wat voor wijsheid er in die trilling zit. Ja, ja, ja. Dan kunnen anderen het ook begrijpen. Ik, ik weet niet. Het klinkt als uh, bla bla boa of zoiets. Ja? Het is moeilijk te volgen. Misschien is het beste om te herhalen wat ik hoor... zodat je het onthouden kan om het me later uit te leggen. Natuurlijk zou ik het zelf wel begrijpen, maar er gaat zoveel onder mij om... dat ik mijn hoofd er niet bij kan houden. Tom Poes lette inderdaad goed op. Want hij had zo zijn eigen gedachten over de trilling in de kuil. Kwerpa krembloa, blub, blub, Kwerpa krembloa. Blip, blip, woa, pong, pe. Hmm. Het is zoals ik dacht. Deze boodschap is heel anders dan die van krumknikkerkop. Het is natuurlijk mogelijk dat die zwerver zulke gedachten had, maar ik geloof eerder dat hij graag stopt er iets mee te maken heeft. Hij raapte het ronde voorwerp op dat hij in de kuil gevonden had. En liep ermee weg zonder verder naar de geluiden te luisteren die heer Bommel aanstiet. Bij een kloof in de heuvel bleef hij staan en wierp met kracht de vreemde bol naar beneden. Ha, zie je wel? piefjes en gassen. Dat ding deugt niet. Het is gevaarlijk. Ble bio, krum, Ik krijg koude voeten. Luister jij, jonge vriend? Maar de enige die luisterde was Belial die zich over zijn verbazing had heengezet... en nu opmerkzaam over de stamelende heer gebogen stond. Onwijs gaaf! Dat is nou net wat ik zoek. de, de sound heb ik wel, maar een, een lekker tekstje. Daar gaat het om. Hier is wat van te maken. Stil een beetje. Ik kan mijn eigen trillingen niet verstaan. Uh, Bla-bla-boe-fluf. Uh, uh, bla, bla, bla. Uh, op dat moment verscheen er een nieuwe belangstellende op de heuvel... Het was Wammer's Wachel, die honger had en weer een les kwam nemen. Hij pakte dan ook een van de daarstaande pannen en keek er begeerig in. Maar tot zijn teleurstelling was het vaatwerk leeg. De lessen zijn zeker op. Ja, maar hoor ik het beste, hek, eens kijken, wat zit Bommel daar enig in die kuil? Ik zal hier met die pan. Die gozer, die is geschiffeld, moet je horen. Bla, bla, krum. Een nieuwe sound, hoor je wel. Daarvoor heb ik de Asmodee niet nodig. Ik zal het de kromknikker noemen. Ah. Blu -blu -blu. Wat eenig is. Bla, bla, Zing nog eens wat. Krüm, krüm, krüm, Dat is dus wat men van mijn boodschap begrepen heeft. is toch Poes, moet ik dan altijd alles alleen doen... Zelfs wanneer ik als denker de wereld vooruit wil helpen, laat men mij in de steek. Het is heel vreselijk. Trouwens, mijn voeten zijn door de koude bevangen, zodat ik geen been meer heb om op te staan. Ik heb er genoeg van, bedoel ik. Als dit de trilling van de denker was, is het geen wonder dat de wereld achteruit holt. Laat je geen citroenen voor knollen verkopen, zei mijn goede vader altijd. En daar houd ik mij aan. Toen de herfst kwam lag de oerterp verlaten in de regen, die door een storm uit het westen over het landschap gejaagd werd. In het huilen van de wind was een eil geroep te horen dat uit de top van de heuvel kwam. Heer Bommel had daar geen last van. Hij zat bij het haardvuur zijn gevoelige tenen te warmen. En hij was juist bezig een pijp te stoppen toen Joost hem stoorde met een dienblad waarop een brief lag. Er is post voor u, heer Olivier. Ah, ah. En als ik mij verstouten mag, wil ik u even op de hoogte brengen van een nieuwe marspop-sound die men ten gehoorde ah, brengt. Ja. Een topper met u goed vinden. Ja. De Kromknikker genaamd. Oh, oh. Ik ben maar een eenvoudig iemand, maar lekkere muziek kan mij toch wel bekoren. Ja. Men speelt het juist op de radio. Ach, ja. Heer Bommel luisterde niet. Hij had de envelop geopend en haalde er enige banknoten en een briefje uit. Ruse bedankt voor raad en daad. En hier je centen terug die ik heb gerold. jou. Vreemd, ik kan het niet herinneren. Of. Ik zet die radio af, Joost. Ik kan niet nadenken met dat bla-bla-geschreeuw achterbij. Nadat heer Olly zich herinnerd had wie Billy al was... stak hij de banknoten in zijn zak en verdiepte zich opnieuw in het schrijven van de jonge zanger. Maar veel tijd kreeg hij daar niet voor... ...omdat Joost hem het bezoek van de heer Dorckknoppen aankondigde. Goedemiddag. Dat is de radio van Joost. Morspop van Bilial, u weet wel. Hij is bezig de bla blaadblad eruit te gooien... ...en hij zal het verbrengen door mijn raad en daad. Dat is beter. Ik heb hier de papieren voor de overdracht van uw heuvel aan de gemeente. Of hebt u zich bedacht? Ik heb erg veel gedacht... Ik ben een denker en daardoor weet ik dat het kwade in ons alleen maar bla-bla is. Dat er uitgegooid moet worden, zodat er een heer overblijft. Als u begrijpt wat ik bedoel. Oh, juist. Wilt u hier even tekenen? Dan hebt u de oerterp aan de stad geschonken voor een wetenschappelijke bestemming. Ik ben blij dat ik er vanaf ben. Als denkend heer kan ik er niet achter staan... Terwijl ik er niet meer op hoef te zitten. De overheid weet van aanpakken, dat is bekend. Toen Tom Poes en heer Bommel een paar weken later de oer ter passeerde, was er van de heuvel dan ook niet veel meer over dan een gruismassa. Waartussen logge machines ordeloos heen en weer schoven. Zo, ja. Hij is al aardig plat, ja. niks plat. De opbouw is begonnen, dat zie je toch? Voordat je het weet, staat daar een wetenschappelijke inrichting... waar je kan leren hoeveel x 1 is. Dat is nu de echte vooruitgang, jonge vriend. Leer dat van mij en laat je niet meeslepen door achteruit lopende denkers. Hm. Hm? Professor Prudelwits Kofsi was er anders niet zo zeker meer van. Ja, ik heb het over denkers en niet over professoren. En ik vraag me af wat dat voor een trilling was waar Krumknikker op zat... Ik zelf kon hem niet tegen. En het is geen wonder dat hij dacht dat iedereen vol kwaad zit. Wat jij? Uh, dat ligt eraan. De klanken die u uit die kuil hoorde kwamen vast en zeker uit een andere wereld. En de Denker heeft ze vertaald. Ik geloof eigenlijk dat dat rare ding dat ik uit de kuil gehaald heb een soort vertaalapparaat was. <totstuk> Tom Poes had veel belangstelling voor het gebouw dat op de oerterk werd opgetrokken. En hij liep er dikwijls langs. Zodoende zag hij op een middag een vlag op het dak staan. Terwijl een drukke beweging van bezoekers en voertuigen erop duidde dat het feestelijk geopend werd. Hmm, ik ben benieuwd hoe de computer daarbinnen binnen zal werken. Zal hij geen last krijgen van de trilling? Er zat iets onder die kuil, dat was duidelijk te horen. Wat is dat voor een troep? Um, Mijn zoon is onder die heuvel gaan wonen om zijn boodschap aan de wereld bekend te maken. Wat? Maar hoe kan hij dat doen met die steenkloof boven zijn hoofd? Waar is de gager? Uw zoon? Onder die heuvel? Is dat het? Nou, dan heeft hij zijn boodschap al bekend gemaakt, hoor. Er heeft daar een denker gezeten... En... Grit's is nog lang niet uitgepraat! Hmm? Waar is de gagel die Kweetal voor hem heeft gemaakt? Uh, de... Geen wonder dat het ventje zich erop wint de laatste tijd. Kweetal, die heeft dus dat rare ding gemaakt dat ik uit de kuil gehaald heb. Een soort uh, vertaalapparaat. Weet jij er soms meer van? Nou, ik... ik, ik is het jouw schuld dat daar gedroogde steengruur gestort is? Uh, ik wist niet... Mijn zoon weet alles. En je kan zijn boodschap niet ongestraft onder de steenpoeier begraven. Let op mijn woorden. Tom Poes keek haar onthutst na. En daardoor ontging het hem dat heer Bommel over een zijweg naderde. Als schenker van de heuvel was hij natuurlijk op het openingsfeest uitgenodigd. Maar omdat de oude schicht kou op zijn motor had gevat, had hij zich enigszins verlaat. De laatste zijn de eerste... Als denker heb ik dat eens ergens gelezen en daar houd ik mee aan. Maar wat is dat voor een vreemd een hobbel in de grond. Het lijkt wel onweer. Hij bleef staan en keek bekommerd om zich heen. Op de heuvel verscheen een scheur in de grond. En dichtbij hem begon een boom onrustig te bewegen, zodat er dorre takken en bladeren naar beneden dwarrelden. Daarop voer er een trilling door de bodem... zodat hij zich naar een oude eik haastte om te gaan schuilen... want hij begreep dat er sprake was van een aardbeving. Wij staan, hier, Ollie. Ja, ja. De boom gaat vallen! Oh, oh, oh. Alles valt. Dat nieuwe gebouw ook. Dat was wat de heks bedoelde. O onweer, onder de, de, de grond, dat, dat, dat geeft aardbeving. Het dreigt gevaar. Dat voel ik heel fijn aan. Oh, oh, oh. Dit is ja een grote jammer. Daar wordt mijn Anstalt verschrüttet. dit is de kosmische tegenwerking des wetenschaps. Hoe kan men in deze weise voorwaarts gaan? De, de, de, de, de be, be, beving is over, geloof ik. Misschien is het maar beter zo. Onder die heuvel zat de zoon van een heks, zodat uw chips... chips. Och, tja, het is heel vreselijk. Hoewel, zou het zo vreselijk zijn, vraag ik me af. Het was een lelijk gebouw dat de stem van de natuur smoorde, als je begrijpt wat ik bedoel. Uh, ik denk eerder dat Grit zo'n driftig geworden is. Daarop vertelde hij wat de heks gezegd had. En toen hij daarmee klaar was, liep Herbom een oh. poosje zwijgend voort... om het gehoorde te verwerken. Zit het zo? Het verbaast me niets. Want ik dacht altijd al dat de boodschappen van de denker een beetje ver gingen. Het was intussen al aardig donker geworden... En heer Olly verhaaste zijn pas toen Bommelstein in zicht kwam. Ja, ik begin te rommelen. Dat komt van alle denken, vrees ik. Eigenlijk is te veel denken heel gevaarlijk, jonge vriend. Mm. Dat heb je nu maar weer eens gezien. Door het denken van de denker zijn heel wat jonge lieden ontspoord. Zeg nu zelf. En toen ik zelf een denker werd, kwam er een kromkniktopper uit. En dat is toch niets voor iemand van mijn stand. Het was die heuvel. Mm. Die deugde niet. Nee... Daarom heb ik hem als een mooie gift aan de wetenschap geschonken... die er niet eens blij mee was, omdat hij in elkaar is gezakt. Eigenlijk was dat jouw schuld, want jij had het mij aangeraden. Nou, oh, trek het je maar niet aan. Het was een goede raad. Weet je wat? Laten we de getroffenen een kleine troost aanbieden. Was het openingsfeest naar wens, als ik vragen mag? Zo, zo. En uh, daarom wou ik morgenavond een uh, mooie maaltijd voor de slachtoffers aanrichten. Uh, wat denk je daarvan? Ik heb mijn lege denken weer gevuld met die goedvinden. En daarom denk ik dat het een erg goed idee is, heer Olivier. Maar heer Bommel nodigde toch niet alle getroffenen uit voor zijn feestmaal. Die uh, weggelopen jongeren hebben een leegte achtergelaten die Joost niet vullen kan. Hm? Maar ze komen wat recht, want als denker heb ik ontdekt dat heer Krumknikker gelijk had. Ja. Ze zijn achterwaarts vooruit gegaan. Paul! Oh, oh. Dat is waar. Neem nu bijvoorbeeld de wetenschap. Mm -hmm. Zet die radio af, Joost. Huh? Oh. Ja? Ja, neem nu bijvoorbeeld de wetenschap. Die gaat alsmaar vooruit, zodat wij steeds verder achterop raken. Terwijl het voor een heer moeilijk is om er een stokje voor te steken. Mm -hmm. Vooral als de aarde onder hem barst. Himmel, He? tonnen weder. Juist, dat bedoel ik. Ja. Een heer blijft staan waar hij staat. Zelfs als de leugens zich verspreiden als een lopend vuurtje... waar hij de kastanjes uit moet halen. Het is dan ook de plicht van de overheid... Ja. Oh, wat kan je dat toch mooi zeggen, Olly? Ja. En uh, daarom stel ik voor een dronk uit te brengen op de antiloog... die mij de ogen geopend heeft. Uh.